Goedemiddag iedereen, van harte welkom. Voor mij is het een wel een bijzondere setting, voor jullie wellicht ook. Um, namens het Vlaams Architectuurinstituut heet ik u van harte welkom op deze studiedag Back to School. Het doet me heel veel deugd om zoveel mensen uh, in de zaal te zien en uh, ik denk dat het toont dat uh, scholenbouw in Vlaanderen een heel uh, actueel thema is waar een brede interesse uh, voor bestaat. Interesse, ik weet natuurlijk wie zich heeft ingeschreven, interesse van architecten, diverse overheden zitten hier in de zaal, scholen zelf, inrichtende machten van scholen en ook de financiële sector. En de recente scholenbouwoperaties in Vlaanderen, die komen uiteraard niet uit de lucht gevallen. De afgelopen jaren was scholenbouw zeer prominent op de agenda van bouwend en onderwijzend Vlaanderen. En misschien kan 2005 als een startpunt aangeduid worden voor die hernieuwde aandacht. Want toen stelde toenmalig minister van Onderwijs, Frank van den Broecken, toen stelde die op tocht langs Vlaamse wegen stelde die vast dat het zeer slecht gesteld was met het patrimonium van de scholen en ook dat een grote inhaalbeweging dat die nodig was. En uiteindelijk kon in 2010 de operatie scholen van morgen van start gaan. Met een omzet van ongeveer 1,4 miljard was de schaal van de operatie ongezien naar Vlaamse normen. En momenteel zijn er 182 scholen gerealiseerd. En intussen, dat is één verhaal, intussen liepen natuurlijk ook de reguliere ondersteuningsmechanismes en kanalen die liepen verder om scholen te realiseren. En lokale overheden namen ook hun verantwoordelijkheid op. En voorafgaand aan die inhaalbeweging, en ik wil er nu toch heel graag de aandacht op vestigen, is er heel veel studie- en denkwerk geweest. Er zijn analyses gemaakt en dat was nodig. De kennis die er was een aantal jaar geleden, die was eigenlijk niet toereikend om zo'n operatie aan te gaan. En het team van de Vlaams Bouwmeester heeft echt een cruciale rol gespeeld in die studie en die sensibiliseringstrajecten. Dan is er bijvoorbeeld de website scholenbouwen.be opgericht. Je kan daar nog steeds terecht voor hulp. Uh, daar kan je bijvoorbeeld van projectdefinities vinden. Je vindt er verslagen van studiedagen waarin internationale voorbeelden werden belicht. Er is een heel interessante literatuurlijst. En ook studies die aan de universiteiten Gent en Leuven zijn gemaakt, kan je daar uh, raadplegen. En als je naar die, uh, lijst, die literatuurlijst kijkt, dan zie je dat dat uh, heel breed gaat. Dat er dus heel veel verschillende soorten uh, studies uh, over te vinden zijn... En het gaat inderdaad bij het maken van een schoolgebouw... Gaat het he helemaal niet, wou ik zeggen, maar dat klopt ook niet helemaal... Gaat het om veel meer dan het maken van een infrastructuur. Het gaat er eigenlijk om, om een stimulerende leeromgeving te construeren. En uh, daarbij moet je uitgaan van veel meer uh, dan uh, strikte uh, vertaling van een programma van de dag van vandaag in uh, functionele ruimtes. Eigenlijk is het onderwijs voortdurend in beweging, net als de maatschappij zelf. En heel wat van die maatschappelijke veranderingsprocessen en uitdagingen die zie je op een verdichte manier in een schoolgebouw terugkomen. Scholen zijn letterlijk vensters op de wereld. Het beeld hierachter zou dat uh, moeten uh, kunnen toelichten. Goede scholen zijn veilige en geborgen plekken voor kinderen om op te groeien zonder beklemmend te zijn. En het uitgangspunt van een goede school is de ontwikkeling van het kind. En de laatste jaren is er in de pedagogie heel wat aandacht voor individuele ontwikkeling en ontplooiing van het kind, voor begeleiding op maat. En daarnaast vraagt het onderwijs ook um, om nieuwe vormen van collectiviteit te introduceren in uh, de schoolgebouwen: groepswerken, leren van elkaar, um, kinderen die afhankelijk van het taalniveau um, bij elkaar gezet kunnen worden, elkaar kunnen stimuleren uh, om te leren. En daarnaast heb je ook nog altijd het klassikale uh, onderwijs, zoals het hier uh, zo mooi uh, verbeeld is. En al die verschillende onderwijsvormen, die moeten mogelijk zijn. Soms zelfs gelijktijdig. En dat vraagt om nieuwe ruimtelijke inzichten, maar ook om slimme oplossingen. De school moet ook een uitnodiging zijn om te bewegen, uh, maar ook voor het kind om in ontmoeting te gaan met de ander. En scholen spelen een cruciale rol in uh, de ontwikkeling van een inclusieve maatschappij. En ook het hele uh, gelijke kansendebat wordt in de school heel tastbaar uh, voelbaar. Scholen zijn los van het pedagogische ook ruimtelijke objecten. En in België zijn ze vooralsnog grotendeels publiek gefinancierd. En dat geeft de mogelijkheid om de school ook bij ruimere maatschappelijke ruimtelijke uitdagingen te betrekken. En ik geef ook hiervan enkele voorbeelden, excuseer. Nu het verdichtingsvraagstuk centraal op de agenda staat, zou het heel mooi zijn mochten de ambities van de brede school in realiteit kunnen uh, gebracht worden. Het verenigingsleven, het deeltijds kunstonderwijs, lokale gemeenschappen, die zouden de school en bijvoorbeeld ook de open speelplaatsen die daar meestal mee verbonden zijn, op een nieuwe manier kunnen gebruiken. Dat vraagt slimme ontwerpkeuzes om dat meervoudig ruimtegebruik op die verschillende momenten mogelijk te maken. Maar dat vraagt ook juiste juridisch-financiële afspraken. En de vraag is of we hier de voorbije jaren doordacht en toekomstgericht gehandeld hebben. Scholen die kunnen ook een uh, trekker zijn in stadsvernieuwingsprojecten. En het doet me heel veel deugd dat bij een aantal uh, recente stadsvernieuwingsprojecten, bijvoorbeeld de Oude Dokken in Gent, dat eigenlijk van in het begin de school wordt meegenomen. Want op andere plekken in onze steden zie je dat scholen pas later of misschien te laat ingeplant worden, waardoor jonge gezinnen bepaalde wijken links laten liggen en waardoor je niet de, de sociale, maar ook de generationele mix krijgt in die nieuwe stadsdelen uh, die wenselijk zijn. Een andere kans die ik zie bij de realisatie van scholen is dat ze een pas te kunnen zijn in moeilijke ruimtelijke configuraties. En Maarten van den Driessen, die hier aanwezig is en dadelijk uh, ook het woord zal nemen, die schreef hierover in het architectuurboek 2016 een heel mooi stuk dat ik nog steeds uh, relevant vind. En tenslotte is scholenbouw ook nauw verwant met mobiliteit. Waar een school wordt ingeplant en hoe dat gebeurt kan autoverkeer aanzwengelen of fietsers net stimuleren. En al deze randvoorwaarden moeten meegenomen worden in het traject naar een school, naar een schoolbouw. En finaal zou een schoolgebouw afgerekend moeten worden op zijn duurzaamheid. En ik bedoel daarmee de wijze waarop um, zo'n school voor toekomstige generaties wordt gebouwd. Goede scholen laten immers toe om de vele veranderingen in de opvattingen over de pedagogie te overleven. Goede scholen laten toe om zich telkens opnieuw te laten toe-eigenen door nieuwe gebruikers die nieuwe maatschappelijke opvattingen hebben. En goede scholen spelen als publieke gebouwen telkens opnieuw een rol van betekenis in het ruimtelijke en sociale weefsel van een plek of een gemeenschap. En vanuit het Vlaams Architectuurinstituut hebben wij deze namiddag uh, opgevat om terug te blikken op een aantal uitzonderlijke scholen die recent gerealiseerd zijn. En voor ons zijn de scholen die hier aan bod komen stuk voor stuk voorbeelden waarvan wij denken dat ze die toets uh, met verve kunnen doorstaan. In de wandelgang. Um, als u hier buiten komt, is dat uh, links, uh, richting trappen hebben we ook een kleine tentoonstelling opgesteld waar we letterlijk elf schoolvoorbeelden um, uit, uh, tonen aan het publiek. In tekst en beeld duiden we die boeiende insteken van elk uh, project. En je kan de levendigheid van de school daar ook ervaren, omdat we aan de scholen zelf uh, gevraagd hebben om een geluidsopname op te sturen van hoe zij uh, vinden dat het geluid in hun school klinkt. Dus terwijl je naar die school kijkt, kan je je er iets uh, bij voorstellen. De tentoonstelling is tegelijkertijd reflectie, maar ook inspiratie voor nieuwe projecten. En we maakten ze zo, dat zal u ook merken, dat ze de komende jaren uh, kan reizen door Vlaanderen. Dit is een uitnodiging. Als iemand die school wil, uh, de tentoonstelling wil, dan uh, mag je me aanspreken na, de, uh, na afloop. Vanavond openen we die tentoonstelling uh, officieel en dan tonen we twee films. En een van de films is uh, de film die gaat over uh, de school in India, Avazara School of Avazara Academy. En dat is ook de school die centraal staat in onze grote tentoonstelling, hier uh, naast de deur in de exporuimte. En dat is een hele mooie school in de zin dat een aantal uh, verhaallijnen die ik net geschetst heb, die komen daarin samen. Het is een heel lang proces geweest om tot die school te komen. Maar als je de tentoonstelling bezoekt, zal je zien dat er heel veel typologische vernieuwing uh, in, uh, in dat project zit. Dat het ook een heel emancipatorische school is. Niet alleen naar de meisjes uh, die daar uh, onderwijs vormen, maar eigenlijk naar de hele gemeenschap rond die school, die op, allemaal op een bepaalde manier betrokken zijn geweest. Was het bij het maken van het landschap en het, de connectie maken tussen de school en het dorp? Was het bij de uh, integratie van kunst of bij um, het, um, het maken van bijvoorbeeld een terrazzo volgens um, de oude technieken in India? Dus ik nodig u ook van harte uit om vanavond naar de hele mooie film uit te kijken die om 8 uur start. Ik wens u een hele boeiende namiddag. En ik geef graag het woord aan Stefan de Volderen. Die, voilà, dag Stefan. Um, ik ga hem heel kort introduceren. Um, het lot van deze namiddag ligt in zijn ervaren handen. Stefan is opgeleid als architect. Hij heeft uh, A+, het uh, architectuur tijdschrift, lange tijd als artistiek directeur en als eindredacteur um, geleid. Hij is adjunct uh, van de Vla Vlaams bouwmeester geweest en daarna ook Vlaams bouwmeester geworden. En momenteel is hij decaan aan de faculteit uh, architectuur van de U-Hasselt. Dank u, Stefan, dat u ons door deze namiddag wil leiden. Dank u wel. <applaus> Oké, okay, welkom iedereen. Ik, uh, ik ga kort dus, uh, het verloop van deze namiddag uh, uh, kort uh, toelichten. Um, we krijgen eerst um, een aantal uh, uh, korte presentaties, 15 minuutjes stand van zaken van hoe zit het intussen met de scholenbouw in Vlaanderen door Maarten van der Dries. Maarten van der Dries verbonden aan de Universiteit Gent was mee auteur van de voorbereidende studie die gebeurd is naar aanleiding van de scholen van morgen. De school als een ontwerpopgave. Die keek toen naar de periode tot 2005, geloof ik. Uh, ondertussen is er van alles gebeurd. Dus ik ben benieuwd wat Maarten daar ondertussen van vindt. Uh, daarna zal Anne Maliet van het team Vlaams Bouwmeester uh, uh, een overzicht geven van wat er allemaal gebeurd is binnen die grote operatie. Scholen van morgen die ook door het uh, Team Bouwmeester is uh, begeleid geweest, uh, zoals uh, Sophie het al daarnet uh, zei, uh, ondertussen 182 scholen gebouwd. Uh, ik denk een twintigtal daarvan zijn als modelproject uh, ook opgenomen in de open oproep. Uh, andere zijn dan via mini-competities en clusters waar ook uh, de mensen van het Team Bouwmeester bij betrokken waren, uh, toegewezen geweest. Um, na die twee uh, presentaties uh, gaan we een eerste case uh, bekijken, namelijk uh, twee voorbeelden die worden toegelicht uh, die iets vertellen over uh, die combinatie van hoe je in een ontwerp omgaat met een pedagogisch uh, project uh, en hoe die interactie zit tussen ontwerp, hoe de vernieuwing uh, zit in uh, pedagogische programma's uh, en typologieën voor uh, schoolarchitectuur. Na die korte presentaties uh, zullen er twee respondenten kort iets zeggen daarover. Um, ik zal die dan straks wel voorstellen en dan gaan we uh, ook een klein debat met het publiek uh, voeren. Uh, daarna drinken we een koffie uh, en dan gaan we naar de twee, uh, tweede case. Uh, twee voorbeelden over uh, de bredere schoolwerking uh, en dus de rol die een school kan opnemen in uh, het maatschappelijk weefsel en het stedelijk weefsel waarin de school zich bevindt. Uh, opnieuw twee presentaties en daarna een debat met de twee uh, respondenten. slotte zal uh, Lisa de Visser van A+. Uh, nog een slotwoord plaatsen uh, en uh, start de receptie om uh, half zes. Uh, dus zoals al gezegd, uh, wie uh, goed uithoudingsvermogen heeft, kan die receptie tot acht uur blijven doen, <laughs> om dan meteen aan te sluiten op de opening van de tentoonstelling hier in de wandelgangen. Um, ik ga eerst Maarten van der Driessen uitnodigen om uh, plaats te nemen uh, op uh, een schoolbank. En mag kiezen in de welke benieuwd of het de eerste of de tweede rij wordt. Ik <lacht> neem mijn boekentas. De eerste rij. Maarten, aan u het woord? Dat is echt een, een hele vreemde setting voor mij. Normaal sta ik daar, voor de katheder. Um, maar ik voel me terug een beetje kind. Uh, Stefan, hartelijk dank uh, voor de introductie. Ik kan dit even iets verder. Horen jullie mij zo? Ja. Um, ook uh, het VII, hartelijk dank voor de uitnodiging. Um, ja, het is ondertussen 15 jaar geleden um, dat wij uh, met een groep mensen van de Universiteit Gent Um, een onderzoekstraject gestart zijn uh, ter voorbereiding van de inhaloperatie in de scholenbouw. Uh, die geleid heeft inderdaad tot het boek de school als ontwerpopgave. Dat was toen een boek, het was dertig uh, jaar geleden dat er nog iets over schoolarchitectuur verschenen was. Um, het vorige boek over schoolarchitectuur was van de directeur-generaal uh, van de, de, het scholenbouwfonds, A.F. van Bogaert, Logica en actie in de scholenbouw. En Dat was eigenlijk het eindpunt van een... Inhaloperatie zou je kunnen zeggen net na de wereldoorlog, die gelopen heeft tot de jaren 70 en waar er eigenlijk heel veel scholen werden gerealiseerd in de wederopbouwperiode. Maar daarna is er eigenlijk heel weinig, was er eigenlijk heel weinig gebeurd, heel weinig reflectie gebeurd. Er was ook heel weinig materiaal voorhanden om reflectie te plegen. En wij zijn inderdaad gestart met een onderzoek naar die periode die. De recente verleden was. We hebben niet de poging gedaan om alles te inventariseren. We zijn eigenlijk gestart van 1995 tot 2005 en we hebben gekeken wat er in die periode was. En dat was inderdaad nog niet zo heel groot. En ondertussen zijn we 15 jaar later en ja, er is heel veel veranderd en tegelijkertijd misschien ook niet. Zo heel veel. Maar er is wel heel veel veranderd inderdaad er zijn heel veel nieuwe scholen gerealiseerd. Binnen de ingaaloperatie de BPS-constructiescholen van morgen. En de website zegt 182 projecten, 710.000 vierkante meter en 133.000 leerlingen. Dat is echt heel, heel belangrijk. En Wat eigenlijk heel bewonderdwaardig is, en ik denk dat het ook een heel belangrijke operatie was... Uh, omdat er een soort van grote slagkracht is gerealiseerd en ook een efficiëntie is bereikt. Het was echt nodig om uh, die inhaaloperatie operatie door te voeren. En um, dat is ook wel gelukt en dat is ook in zekere zin uh, bewonderenswaardig, dat dat is gelukt. Uh, en dus iedereen die daaraan meegewerkt heeft, krijgt van mij onmiddellijk al de pluim van de meester. Of, uh, <laughs> um, Tegelijkertijd is er natuurlijk altijd iets aan de hand met dit soort van uh, complexe operaties. Het zijn moeilijke operaties. Ook de Constellatie was een soort van hele nieuwe PPS-constructie. We waren dat niet gewoon. En ik denk dat er toch uh, ook problemen zijn uh, mee opgetreden, uh, dat er ook een aantal vraagstukken bij kunnen worden gesteld. Maar tegelijkertijd, een grondige evaluatie dringt zich nog altijd op. Dat is ook nog niet echt gebeurd. Dus als we een nieuwe operatie starten, denk ik ook dat we moeten nadenken wat er precies uh, in de voorbije tijd is, is gebeurd. En die reflectie uh, moet eigenlijk nog gebeuren. En ik heb dat ook nog niet kunnen doen. dus uh, Ik ga daar dus ook heel weinig kunnen over zeggen. Uh, dat is on onmiddellijk het... Uh, moeilijke punt van mijn lezing, dus er is vijftien jaar voorbij, maar ik weet eigenlijk niet heel goed wat ik er kan over vertellen. Ja. Um... Maar er werd me gevraagd om een soort uh, status questionis uh, te stellen, dus een stand van zaken. Uh, dat is een vraag die me eigenlijk veel wordt gesteld en ik vind dat eigenlijk ook een heel interessante vraag. Ik wil die ook wel natuurlijk beantwoorden. Um, en um, ik wil die beantwoorden door een beetje een excursie te maken, uh, een beetje een zijsprong te nemen in mijn uh, verhaal. En uh, te wijzen naar twee belangrijke teksten voor mij, die eigenlijk heel belangrijk heel zeggen, uh, zeggen waar het voor mij in scholen over gaat. Het zijn twee interessante teksten, denk ik. Uh, een beetje moeilijke teksten, maar echt de moeite, ook soms gedateerde teksten. Uh, maar het, het loont wel de moeite om ze te lezen. Het, is een, het zijn twee teksten die ook tegenstrijdig zijn. Je kan ze eigenlijk niet samen denken. Dat is ook interessant. Uh, het is een tekst van een man en een tekst van een vrouw. Ik ga beginnen met de tekst van de vrouw. Dat is van uh, Hannah Arendt. Hannah Arendt heeft in 1952 een heel mooi essay geschreven: The Crisis of Education. De crisis van het onderwijs. Het is een hele interessante tekst, omdat ze eigenlijk op een heel fundamentele manier de vraag naar het onderwijs stelt. En voor haar begint eigenlijk het onderwijs bij het kind. Het onderwijs begint bij haar bij de nataliteit, We zijn bij de geboortelijkheid. En ze zegt: kinderen zijn fantastisch, dat zijn nieuwkomers. Het zijn mensen die nieuw aankomen, die in de wereld geworpen uh, zijn, letterlijk en figuurlijk. En die uh, als kind een soort proces moeten doormaken. Uh, en dan is de school daar een heel belangrijk element in. Dat is eigenlijk voor haar een tweede geboorte. De school is het moment waarop het kind in het publieke komt, in de publieke ruimte komt. En dus uh, het leven als volwassene kan opnemen. En tussen die twee periodes, tussen de geboorte en. Het school, het volwassenenleven, zit daar in een soort van initiatietijd. Voor haar is de school daar. Die tijd, wat zegt ze, de crisis van het onderwijs is op het ogenblik dat we dat vergeten. En dat we vergeten dat er een soort van tussentijd zit tussen uh, kindertijd en de volwassen tijd. Ja. De eerste tekst, zeer interessante tekst, kindcentraal. Centraal. Uh, heel, uh, ja, ik kan daar veel over zeggen, het is ook een iets complexere tekst nog dan. Die gedachten, maar die gedachten hou ik even vast. De tweede tekst uh, is iets later. Uh, is van twee sociologen, eigenlijk, uh, Pierre Bourdieu en uh, Jean-Claude Passeron. En die uh, zijn eigenlijk bezig met uh, sociale mechanismen, We kijken naar sociale mechanismen. En uh, een van de belangrijke boeken natuurlijk van Pierre Bourdieu uh, is... Uh, de, uh, la distinction, de, de, de onderscheiding, uh, waarin hij uh, sociale mechanismen beschrijft die ongelijkheid in de, de hand werken. Uh, een heel belangrijk boek. Twee jaar later schrijft hij uh, de tekst uh, La reproduction, de reproductie, waarin hij zegt uh, het, schoolse, het schoolse systeem reproduceert ongelijkheid. En dat is eigenlijk zijn these. En heel kort, uh, hij zegt dat er, hij gelooft eigenlijk gelooft in, in de school als een emancipatiemachine. Dus dat is wel belangrijk, hij gelooft in de school. Maar hij zegt dat er mechanismen aan het werk zijn die uh, binnen de schoolsinstelling die ongelijkheid in de hand werken. Uh, dat er een soort van bureaucratische organisatie werkzaam is. Dat er een disciplinair karakter uh, van de architectuur is, maar ook van de pedagogische systeem. Nou, natuurlijk, dat is een heel gekende uh, kritiek op de school. Maar het is ook wel interessant om te zien hoe hij dat eigenlijk, uh, thematiseert. Het is natuurlijk ook een soort van memo. We moeten altijd ook opletten uh, met de school dat we niet ongelijkheid in de handwerken. Dus twee teksten. Eén die uh, het kind naar voren schuift en één die het eigenlijk iets zegt over het schoolse systeem. En die twee, ik denk dat de school over beide gaat. Ja, de school gaat over die, die spanning die tussen uh, beide zit. Oké, okay. dat is de gedachte, dat was de zijsprong. Um, ik kom daar nog straks uh, over op terug. Um, maar ik denk dat die, dat die preidstand of dat antagonisme, die tegenstelling tussen die twee teksten, nog altijd iets zegt over wat de school vandaag ook nog altijd is. En eigenlijk een antwoord biedt op die vraag van, wat is nu eigenlijk die school van de toekomst? Maar ik kom daar, uh, kom daar ook nog op terug. Um, ik denk dat er drie grote uitdagingen zijn. Ik heb die, uh, en ze komen een beetje overeen met wat uh, Sofie daarnet al uh, gezegd uh, heeft. Dus uh, daar zit er een beetje overlap. Dus dat is wel goed. Dan zitten we op dezelfde, dezelfde lijn. Uh, met een kleine nuanceverschillen natuurlijk, maar ik zal die proberen uit te leggen. Uh, ik denk in eerste instantie uh, die kwestie van de leeromgeving. Dat is een heel belangrijke leeromgeving, maar ik denk dat inderdaad de school niet alleen een leeromgeving is, maar in de eerste plaats een leefomgeving. Uh, een leefomgeving, inderdaad een complexe leefomgeving. En in de school, als ontwerpopgave, hebben we dat eigenlijk gethematiseerd. En dat heeft te maken ook met ruimte. Um, we hebben daar eigenlijk een aantal kwesties. Um, je kan, je kan eigenlijk een schoolgebouw op verschillende manieren thematiseren. Denk, een van de belangrijkste manieren is dat het is een voorziening is. Het is een voorziening, het is infrastructuur. Het moet gezond zijn, het, moet een, het is een dak boven het hoofd, het mag niet lekken, het moet werken. Er zit van alles, er moet een technische voorziening worden getroffen. Dus een gebouw moet functioneren als voorziening. Maar tegelijkertijd is ook een school een, een setting. Een setting voor uh, handelingen, voor rituelen voor uh, een soort van schoolse choreografie, waar ja, groepen samenkomen, weer uit elkaar gaan, uh, trappenpartijen die eigenlijk door de school gaan. En zo uh, wordt eigenlijk ook via die setting wordt ook een soort van gemeenschap gevormd. Hè. Tweede uh, zaak. Het is ook een sociaal milieu, en eigenlijk een heel, heel complex sociaal milieu. Uh, en dat sociale milieu wordt ook een stukje complexer uh, nog. Uh, en dat heeft ook te maken met een aantal kwesties en met gelijkheid diversiteit die zich eigenlijk uh, stellen. Maar dat heeft te maken met ja, volwassenen en kinderen komen er samen, ouders en kinderen komen er samen. Maar ook uh, kinderen onderling, verschillende leeftijdsgroepen die samenkomen. Dus dat sociale milieu is eigenlijk heel complex. En in zekere zin bemiddelt de architectuur in die sociale ruimte. De, de architectuur organiseert ook dat sociale gebeuren. Dat is ook een, een zaak van de architectuur. En dan een laatste zaak, ik denk dat het ook een omgeving is. Het, is ook heel rijke, het kan ook een rijke of een arme omgeving zijn. die heeft ook te maken natuurlijk met een aangenaam verblijf. Dus die, en daar komt de architectuur natuurlijk ook, ook in. Dus niet alleen een leeromgeving, maar eigenlijk een veel complexer gegeven. Dus ik denk dat dat, heel, dat dat eigenlijk wel belangrijk is. En dan komen we ook natuurlijk bij de brede school. De brede school wordt inderdaad nu ingezet als een soort van formule om op een andere manier na te denken over school. Denk een heel belangrijke gedachte. Maar uh, we moeten opletten dat we die brede school niet alleen zien als uh, gedeelde infrastructuur, niet alleen als een soort van begrotingspost of een soort van beheerskwestie, maar ook natuurlijk zien als en dan, uh, brede organisatie. Uh, een school uh, is uh, niet alleen een onderwijsomgeving. Maar er zitten eigenlijk heel wat zaken rondom het kind. Hè, met welzijn, armoede, uh, uh, sport en spel, uh, vrije tijd, deeltijd is kunstonderwijs. Op het moment dat je zo de brede school als een brede organisatie beschouwt, waarin eigenlijk heel veel instanties eigenlijk samenspelen, dan begin je op een andere manier te denken over de school ook als brede omgeving. En die alleen, niet alleen gaat over het delen van de sporthal. Dat is een van de, de zaken. Dus, uh, um, niet alleen een leeromgeving, maar een leefomgeving. En dat is een eerste punt. Een tweede uitdaging die ik denk, die zich stelt, is uh, het secundair uh, onderwijs. En we hebben eigenlijk uh, heel veel modellen uh, voor het basisonderwijs. Uh, uh, daar zijn eigenlijk heel veel fantastische scholen gerealiseerd. Ook. Dat zijn tamelijk bevattelijke scholen. Uh, er is ook in de pedagogiek, vriendin onderwijs, Montessori onderwijs, dat zijn vaak uh, onder, onderwijsmodellen die gaan over... Kleine kinderen, kleuter, kleuters en dan kleuters lagere school, daar hebben we een soort van beeld. Het is ons veel moeilijker om uh, eigenlijk goede schoolmodellen te bedenken uh, die over het secundair onderwijs gaan. Want Welke soort van samenleving willen we daar eigenlijk organiseren? Uh, wat is daar eigenlijk het pedagogisch model? Hoe willen we daar uh, dat de kinderen samenleven? En dan komt eigenlijk ook die kwestie van bijvoorbeeld het sociale milieu wordt ook wat complexer. Ik bedoel, waar uh, in de lagere school. Ja, man en vrouw, dat speelt eigenlijk nog niet echt. Nu, vanaf twaalf jaar, gender, dat begint echt een echte kwestie te worden. Maar we zitten eigenlijk met uniforme scholen, waarin vaak eerst meisjesscholen alleen waren. Ja, nu, die zijn allemaal gemixt. Dat stelt een aantal uitdagingen. Etniciteit, klasseverschillen, een heel aantal zaken die eigenlijk ook spelen op het moment dat je naar het secundair onderwijs gaat. En we hebben daar eigenlijk niet echt de juiste modellen voor. Een tweede zaak bij die uh, secundaire scholen: we kunnen eigenlijk heel gemakkelijk uh, kleine lagere scholen, buurtschooltjes maken, een drietal, viertal klassen, zestal klassen, eh, dat is zo bevattelijk, en dan met een beetje voorzieningen erbij. Nu uh, secundaire scholen zijn vaak heel grote complexen, uh, die je niet zomaar vervangt. Um, en dan zit je eigenlijk met een, en er zit ook een heel mooi voorbeeld, het klein seminarie in Hoogstraten. Uh, ja, een heel complex gebouw, uh, seminariegebouw, waar eigenlijk het beeld van de school helemaal niet meer strookt met onze hedendaagse opvatting. Maar wat doe je daarmee? En dan, ik denk dat dat ook een heel belangrijke uh, uitdaging uh, blijft om eigenlijk met die oude scholen en het patrimonium dat we hebben ook aan de slag te gaan. En dat is iets dat vooral in het secundair onderwijs uh, zich stelt. En dan een laatste uh, zaak, en dat is ook eigenlijk al een stukje aangehaald. Uh, het is eigenlijk een beetje te eng om de school vanuit de school alleen uh, te benaderen. Ik denk dat eigenlijk de school inderdaad een uh, heel belangrijk en vitaal onderdeel is van de stad. Uh, en dat, eigenlijk de, dat je scholen niet alleen als een school uh, kan beschouwen, ook op het moment dat je scholenbouw pleegt. En dat doen we nu eigenlijk een beetje. En dus... Uh, de scholenbouw wordt bepaald aan de hand van leerlingenaantallen. En die leerlingenaantallen maken dat je een bepaalde infrastructuur kan realiseren. Maar tegelijkertijd scholen zijn scholen veel complexer... En die uh, hebben heel veel impact op hoe een stad zich organiseert, qua mobiliteit, groen en dat soort van zaken. En de vraag is dan een beetje of dat je enkel uh, eigenlijk de school als een soort van leer vanuit de, leerlingen of de leerlingen-aantallen of kan uh, plannen, kan denken. Of dat je niet eigenlijk ook ruimer moet beginnen nadenken en moet nadenken hoe de school eigenlijk functioneert binnen een soort van stedelijk systeem. En dan zit mobiliteit en zo daar ook allemaal, uh, allemaal bij. Um, een andere zaak dat heeft ook natuurlijk te maken met vrijheid van onderwijs. Uh, ik denk dat het heel belangrijk is dat we scholen kunnen kennen, maar de capaciteit in onze scholen is inderdaad beperkt. Uh, en uh, we moeten ervoor zorgen, natuurlijk, dat er niet continu een soort van verhuisbewegingen worden georganiseerd, omdat uh, de schoolinfrastructuur een soort van populariteitspol uh, wordt. Dus uh, dat je uh, door een nieuw schoolgebouw te, te bouwen, dat je mensen eigenlijk uitnodigt om naar die school te gaan en dan uh, een verhuisbeweging organiseert, waardoor andere scholen leeg komen te staan en moeten worden uh, afgebouwd. Eh, dat is een soort van zaak. Scholenbouw, ik denk dat dat ook iets is dat op het niveau van de stad en de stedenbouw eigenlijk een soort van uh, logica uh, krijgt. En dan kom ik tot mijn uh, besluit. Uh, ik denk dat ik ongeveer een kwartiertje heb uh, gesproken. Ik wil terugkeren natuurlijk naar die eerste vraag. Wat is nu eigenlijk die school van de toekomst? Wel, uh, ik wil terugkeren naar die twee uh, teksten die ik heb geciteerd. Uh, Wat daar eigenlijk heel interessant is, is... Um, in die twee teksten zit een soort dilemma uh, die iedereen die met scholen te maken heeft, eigenlijk ervaart. Dat is enerzijds dat er een soort openheid moet zijn voor de nieuwkomer, hè, voor de kinderen die uh, er aankomen, En dat we in zekere zin die, uh, die openheid moeten cultiveren en ons daartoe uh, moeten richten. We weten ook nooit helemaal wat het kind van ons denkt. Hè. Um, en we hebben die verantwoordelijkheid om... Uh, en tegelijkertijd uh, is de school natuurlijk ook... Uh, volwassenen die bepaalde waarden en uh, culturele en maatschappelijke ambities uh, als een soort van exemplarisch voorbeeld aan het kind willen tonen. En ook daar speelt eigenlijk de school en de schoolarchitectuur eigenlijk een belangrijke rol. En als je dan vraagt, wat is de school van de toekomst? Well, voor mij is dat eigenlijk uh, de zaak om die vraag uh, tussen het kind en de volwassenen die verantwoordelijkheid uh, neemt, om die vraag eigenlijk altijd open te houden. En, uh, en zo uh, de vraag van de toekomst altijd voor zich uit te schrijven. Dank je wel. Dank je wel, Maarten. Ik blijf. zitten. Goed zo. Um, Anne? Volgende, de volgende spreekbeurt. Hier is de... De pointer. Ik moet mijn beelden zien. Ja. Ah, ja. Ik is mijn laptop. Ik ah. ben de zak. Oké, okay, nee. Yeah, stel u ja, dat ja, maar zo, dan zie je ja, ik het, van het. Ja. het volgende pijltje. Um, ja, ik zou... Horen jullie mij goed, Moet ik mij toch zetten? Uh... Ah ja, dat is misschien handig. Ja. Ik wou inderdaad vandaag een beetje het verhaal doen van uh, onze werking binnen het team Vlaams Bouwmeester rond de schoolopgave. Uh, en ik wil zelfs wat vroeger starten dan dat, want met de open oproep hadden wij van Metafaan, van in de beginperiode, heel veel vraag vanuit gemeenschapsonderwijs. Um, en daar hebben we een aantal uh, prettige schooltjes, meestal basisschooltjes, uh, kunnen opzetten die uh, een beetje de fond geworden zijn van de hele werking nadien. Um, ik wil een paar beelden tonen uh, de revue laten passeren. Uh, ah ja, dan hebben jullie dat. Okay. Het is een eerste projectje in, uh, in Oostende, waar een uh, bouwblok gesloten werd, een kleine bouwplaats naast een uh, oud uh, atheneum en waarop op een heel inventieve manier de, de ruimte gevuld is en maximaal gebruik gemaakt is van de daken van die nieuwbouw om speelplaats uh, te creëren in zo'n dens uh, complexe uh, structuur. Een schooltje in um, uh, Gerardsbergen, uh, waar een oud gebouw is aangevuld met een rij klassen en een, vooraan een, uh, een sporthalletje, een polyvalente zaal. En een heel uitzonderlijk niet uh, van gemeenschapsonderwijs. Een, uh, een vrije school die een heel uh, geëngageerde directeur had... Uh, waarvan de projectdefinitie nog altijd op de website scholenbouw.be staat. Um, nog een schooltje van gemeenschapsonderwijs in Heverlee. Um, ja, uh, waarmee we ook toonden dat uh, met buitenlandse bureaus... ook uh, heel mooie nieuwe uh, schooltjes kunnen gerealiseerd worden... Uh, het eerste passief schooltje in ons land uh, was ook een open oproep. En dat is dit project, in, uh, op een site van uh, een atheneum ook uh, in Etterbeek. Um, een later project in een uh, historische context in Brugge. Of dit, waar men ook geprobeerd heeft uh, van een middelbare school een mooi project te maken. Ook door de beperkte middelen uh, in te zetten op een heel inventieve manier, namelijk door een een uh, vleugel aan te dikken met een rij klaslokalen en uh, het complex zo in zijn geheel aan te pakken. Dat was eigenlijk inventief op de opgave die, zoals het uh, gewoonlijk was, eigenlijk te stelde er moeten nieuw volume komen naast het, uh, naast het bestaande gebouw. Dus de architecten hadden een, een heel andere visie voorgesteld. En dat is dan ook hier in dit project ook nog eens uh, aangetoond uh, of, of op eenzelfde manier aangepakt. Um, als in 2005 Marcel Smets als tweede Vlaams bouwmeester aantrad, was hij aangezocht door Frank van den Broek en als minister van Onderwijs. Uh, een van de eerste keren, en enige keren eigenlijk, dat de minister ons solliciteerde om uh, iets te doen in een beleidsoptie van de Vlaamse regering namelijk de inhaalopgave van de scholenbouw. Toen hebben wij inderdaad... Uh, Maarten van der Driessen was bezig met zijn doctoraatonderzoek. En wij hebben uh, daarop ingespeeld door hen uh, te vragen... om de binnenlandse kijk, de binnenlandse good practices... Uh, eigenlijk samen te brengen. En aan de KU Leuven is er een onderzoek, onderzoeksgroep bezig, bezig geweest met buitenlandse good practices. Die beiden zijn allemaal op onze website uh, Scholenbouw nog terug te vinden. En de analyse van, herinner ik me nog, van Maarten was eigenlijk. Um, ...dat in het hele archief wat toen onderzocht geweest is van Agion, van de scholenbouw... ...dat de projecten van de open oproep er een beetje bovenuit staken. En de analyse was, er gebeurt veel te weinig uh, voorafgaand onderzoek bij de start, voor de start van een eigenlijke opdracht... Uh, het was in Vlaanderen zo dat het aantal leerlingen bepaald het aantal vierkante meter van een school recht op heeft. En dus of er een nood was voor een bouwcampagne, stelde gewoon een, een flinke aantal in de groei van het aantal leerlingen... Maar dan heb je nog geen project aan zich. Dus die voorbereidende fase ontbrak eigenlijk telkens. Maar in open oproep hadden we doordat we telkens vijf teams diezelfde opgave lieten tegen het licht houden, een soort ontwerpend onderzoek van de opgave. En die maakte dat er in dat voortraject, dan in die open oproepfase, nog een stuk, uh, een stuk voorbereidend werk werd ingehaald. Eigenlijk, hè, waardoor die, die projecten als kwalitatief. Uh, realisaties uh, tot uiting kwamen. Dus dan hebben wij gezegd we, we moeten die tijd gebruiken die we nu hebben in die scholenbouw, in die inhaaloperatie maximaal inzetten op het uh, op, uh, ja, voorbereiden van de eigenlijke projecten. We hebben toen het symposium gehad waar 600 uh, deelnemers aan meegedaan hebben, mensen vooral uit schoolbesturen uh, in Gent, uh, waar we good practices lieten zien, uh, waar we ook het boek uh, aan het publiek uh, uh, toonden of, of meegaven zelfs. Um, Marcel Smits had in, de, in het decreet het idee opgevat om met modelprojecten te werken. Um, we hebben toen een beetje geprobeerd van een aantal criteria eigenlijk op te lijsten die um, voor die modelprojecten, waardoor dat voor ons modelprojecten zouden zijn. En we hebben eigenlijk ook in, de, in het aanvraagformulier waarmee scholen konden kandideren voor uh, de inhaaloperatie een aantal vragen kunnen toevoegen waaruit we de naar maatschappelijke meerwaarde peilden die een schoolbestuur zag voor zijn, voor zijn opdracht. Um, ja, dus ik heb al gezegd de website en uh, het congres en uh, de Studio Open School was ook een, een campagne waar we samen met uh, zes architectuuropleidingen op concrete locaties van de DBFM... Uh, gewerkt hebben. Dus met ateliers uh, en met de betrokkenheid van de schoolbesturen. Dat was ook een manier om een keer een, een projectdefinitie eigenlijk voor te bereiden. Hè? Om te kijken samen met leerkrachten, met schoolbesturen, waar gaat dat hier over? En ook daar zijn een aantal heel uh, interessante dingen verschoven zelfs in de opgave. Er zijn zelfs twee uh, scholen samengevoegd die twee aparte aanvragen deden, die, die uiteindelijk één project geworden zijn. Dus in die voorbereidende fase is daar heel veel uh, uh, kunnen verschuiven nog af en toe. Um, ja, wat waren die criteria? Een school als uh, sport- en cultuurcentrum in de wijk. Hè? Uh, verdichtingsopgave, rationalisatie van uh, het ruimtegebruik of vestigingsplaats? Um, ook een vernieuwend schoolconcept in verhouding tot een pedagogisch project. Daar zijn we wat op onze honger gebleven, moet ik toegeven. Uh, en dan duurzaamheid, uh, hergebruik, uh, andere bestemmingen naast onderwijs. Uh, en eventueel ook een heel participatief traject. Uh, zoals Maarten al zei, uh, het model voor de middelbare scholen ontbrak een beetje. Hier is er eentje uit de uh, uh, naoorlogse... Uh, voor oorlogse tot oorlogse periode, uh, wat zo'n beetje als model geldt en waar je eigenlijk uh, ook kan uitbesluiten... Er zijn niet veel, behalve Adenea, niet veel van dergelijke nieuwe scholen gebouwd in ons land. Ons patrimonium bestaat uit gegroeide, meestal vrije scholen die in de loop van de eeuwen eigenlijk tot stand gekomen zijn. Uh, en dat had ook heel veel te maken met het feit dat die budgetten uh, zo beperkt waren dat ze veel heel erg verspreid werden over verschillende opgaves. Dat was voor lagere scholen wel mogelijk om binnen zo'n budget uh, eens een mooie bouwcampagne te doen. Dat was voor middelbare scholen al veel minder uh, haalbaar. Om, er werden vooral sanitairs, denk ik, uh, geren gerenoveerd. Enfin, dus dat gaf zo'n beetje de context. Um, um, die DBFM van uh, scholen van morgen uh, is een erg complexe materie, maar anderzijds, als ik ze vergelijk met wat de tweede bouwcampagne die nu wordt opgestart, ook nog een erg traditioneel opgedeeld uh, in die zin dat men eerst de architectuur opgaven, de architect aanstelde en pas in een volgende fase de aannemer uh, voor de bouw. En dus voorafgaand natuurlijk ook nog de financier en de projectleider. Um, maar dus het, lag, het gaf tijd aan het tot stand komen van de architectuur vooraleer men in de bouwcampagne of de bouwfase kwam. En met een, de volgende... Uh, in al operaties al als een design-build worden opgevat, waar wij dus uh, dat allemaal nog veel compacter. Dus ik hou mijn hart wel vast hoe dat moet gaan lopen. Um, wij hebben toen wat geld gekregen van de minister uh, uh, voor die open oproep te organiseren voor die modelprojecten, en we hadden dan ook nog een beetje budget over, een herinner me, 250.000 euro, waarmee we een kleine een negental um, uh, masterplannen konden voorschakelen hier en daar waar nodig aan het traject. Ik toon hier het Atheneum van uh, Koekelberg, waar uh, eigenlijk betonrot was vastgesteld. Men had eigenlijk gezegd had, dat dat waarschijnlijk moeten gesloopt worden. Uh, dus die, uh, die, dat masterplan was ook een bestandsopname, kijken wat we daar nog mee aan kunnen. En resulteerde eigenlijk in het advies van misschien toch maar het casco te behouden en uh, te renoveren. Uh, de open oproep uh, is gewonnen voor, door Bogdan van Broek. Uh, waarbij je ziet dat de bestaande figuur was links was. En waar men door een, uh, van meer respect voor het uh, relief in de bodem... ...en met een, een vleugel af te breken en een andere te verlengen... Uh, ...een hele nieuwe uh, schoolconfiguratie kon bewerkstelligen. Met in het midden, een beetje verzonken in de ondergrond... ...de uh, polyvalente zalen en de rechter. Dat is een beeld van de ingangspartij. Um, ook de school die straks uh, Mechthild Stoelmacher uh, wellicht nog zal toelichten. Uh, is een heel lang traject. Dat is een, al een project van Open Oproep 17. Het um, was voor ons een modelproject omdat het uh, uh, historisch erfgoed ook betrof. Uh, en ook omdat het uh, een, een, een combinatie was met een uh, woonfunctie. Dus... Uh, er is een bestandsopname gemaakt van het bestaande gebouw en een evaluatie van zijn waardestellingen door Praat Verlinde. En die is dan eigenlijk in de open oproep als basismateriaal meegegeven. En dat heeft denk ik wel geleid tot uh, uh, dit mooie voorstel van uh, Hilton K. met uh, Mechthild Stoelmacher, uh, waarbij ook het uh, inventieve was om de traditionele bouwblok... Want het ging, als ik even terug ga, om uh, de... Waar is de pointer? pointers? No, so. Zien jullie? <laughs> ja, toch. Dat is de oude school van stadschool Van van Averbeek, een meisjesschool, euh, jongensschool en nog een, een vreubelschool denk ik in het midden beschermde loodsen, waar ook uh, het kot in zit, de aanwerving van de dokwerkers, maar ik denk dat dit gedeelte behoort tot de school, en dan een nieuwbouwproject. Uh, uh, dus dat nieuwbouwproject moest en in één bouwblok, zoals het links voorzien is, school en woningen combineren en het inventieve... Uh, voorstel in de open oproep was om ja, de problematiek ook van, van akoestiek, uh, hoe moeten die school en die woningen samen in dat bouwblok uh, samen kunnen leven, om dat eigenlijk op te lossen, een soort uh, rug aan rug configuratie. En dat is nog niet helemaal klaar, maar dit, die lood zal wel. Uh, dit zal ook... Nog worden toegelicht vanmiddag, uh, maar dus het, uh, de school in uh, Beringen was een modelproject omdat ze een heel uh, ja, pedagogisch uh, uh, een nieuwe visie voorzag, namelijk een, een soort brede school. Ze heet nu ook uh, Spectrum School, waar alle uh, verschillende leerrichtingen uh, op ene campus zouden worden aangeboden. Daar was een architect aangesteld, Ozar, maar dus er ontbrak een beetje een stedenbouwkundige visie. Die hebben wij met een masterplan voorgeschakeld en die is door HUB uitgevoerd. Um, dat is het resultaat. Um, Erfgoed, uh, een tweede erfgoedproject. Uh, het kasteeltje van het Groenendaal College in Merksem, dat uh, ja, tot leslokale, of, uh, ook al deels in gebruik was als dusdanig. Een schoolproject dat voor ons geen modelproject was, omdat men uitging van de sloop van dit kloostergebouw. Dat is uh, sint lievenspoort in Gent. Uiteindelijk hebben we met het masterplan uh, en het, de bestands, het onderzoek naar het bestand hebben wij kunnen bewerkstelligen dat men dat toch zag als een mogelijk herbestemmingsproject. En Het is dan uh, in de dus zo'n mini-competitie naar EVR-architecten gegaan met deze uh, fantastische oplossing. Um, andere scholen, zoals hier in Mechelen, uh, de technische scholen in Mechelen, uh, waren voor ons modelprojecten omdat, die zich, omdat dat grote middelbare scholen zijn met een complexe historische achtergrond, maar die zich moeten handhaven en groeien in een dense stedelijkse conditie. Wat niet, niet makkelijk is, uh, niet evident is. Hier was het, uh, het gebouw... Uh, hier vooraan een woongebouw voor de priesters met één grote aula. Uh, dat zou gesloopt worden en uh, daar komt een uh, klasseblok in de plaats. Uh, een klasseblok voor een technische school functioneert ook s'avonds. Er moest een grote transparantie en een lantaarn zijn eigenlijk op de stad. activiteit uh, ook s'avonds uh, naar buiten getoond. wordt Dit is uh, in werf nog lopende. Een tweede, ook Mechelse project, een grote school, Eerste Linde, die zich ook opnieuw handhaven moet in een complexe bebouwde context. En uh, dat is door labelarchitectuur op een heel fijne manier in twee grote uh, zetten eigenlijk. Een stukje nieuwe basisschool en uh, een stukje een, een lessen-klasseblok voor de middelbare school. Uh, de basisschool is klaar. Uh, en uh, de middelbare school uh, wordt, denk ik, ook kortelings geopend. Um, een andere kwestie hier in Halle was dat uh, het bestaande schoolcomplex, is dit gebouw, er stond ook nog hier een blokje, um, dat, dit, dat we eigenlijk moesten onderzoeken en alle, op dit terrein stonden eigenlijk alle paviljoenen. En dit zou worden gesloopt. We wilden eigenlijk onderzoeken met hoe weinig ruimte komt de school toe om zijn functies uh, waar te maken. En het masterplan is uh, door Guy Chattel, uh, van Saks uitgevoerd. En stelde eigenlijk dat het programma op die locatie bij op kon, mits een bouw aan de voorkant. En mits het, uh, het sportinfrastructuur eigenlijk aan de overzijde van de straat te houden. Wat meteen een soort brede schoolidee uh, werkelijkheid liet worden. Namelijk om die uh, sportinfrastructuur ook na schools makkelijk te kunnen openstellen voor uh, het gebruik door de gemeente. Dat is het resultaat. Je ziet dat dat blokje dat daar zo ferm in de weg stond on, on van, de, van het project ook nog eens kunnen verwijderd worden. Dus die dingen evolueerden. Uh, dat herinner ik mij nog goed, als ik daar de eerste keer kwam. Er was 4.000 vierkante meter gebouw, men zou er 4.000 vierkante meter bijbouwen en eigenlijk wilde men het bestaande complex dat bijna helemaal gelijkvloers uitgespreid was over het hele terrein renoveren. En, en we hebben een tekeningsje moeten maken om te zeggen: van kijk, uw bouwprogramma, zelfs als je het in drie lagen stapelt, Je krijgt het niet op uw terrein. <laughs> als je niet de bestaande constructie herbekijkt. En, zelfs, uh, en dat heeft een, moet slopen eigenlijk. En dus dat heeft een hele tijd geduurd. En dat heeft ook gemaakt dat van 4000 vierkante meter uiteindelijk 8000 of 10.000 vierkante meter is moeten worden. Waardoor andere projecten uit uh, de DBFM geduwd zijn, omdat uh, het uh, oppervlaktegegeven een vast gegeven was. Maar goed, om maar te zien, dat voorbereidend traject ontbrak daadwerkelijk. Hè. Dus die school had gewoon een behoefte aan dubbel zoveel vierkante meter, maar men had zich nog niet de vraag gesteld waar die zouden moeten terechtkomen. Het is uh, dit project van Kuipers en Q geworden via de open oproep. Waarbij dus eigenlijk uh, ja, drie uh, gestapelde klassenvleugeltjes. Dat zijn deze. En het technisch lokaal... Achter een uh, ja, wat gemeenschappelijke ruimte met sporthal en, uh, en refter en zo. Dat is het beeld van die klassenvleugeltjes. Het beeld van de technische ruimte, de technische ateliers. Het schooltje in Riems, was een modelproject en een open oproep. Daar gaat Gerard Kleuren nu straks nog meer over vertellen. Um, een ander project van... Um, Arealarchitecten, dat helemaal uh, een laatste bouwsteen in een heel complexe situatie toch een en ander met elkaar verbindt. En er zelfs voor zorgt dat de bestaande gebouwen eigenlijk integraal toegankelijk worden. Dus een heel uh, slimme zet. Anderen waren in een uh, dorpsschool in Duffel, uh, vallen uiteen in uh, een aantal bouw verschillende bouwcampagnes En daarmee stoot je een beetje op de limiet van wat uh, DBFM, denk ik, kan in uh, uh, in, in, met dat budget uh, van die scholenbouw in, in zo'n complexe opgave. Maar het is toch uh, een mooie realisatie geworden, denk ik. Um, er zitten een aantal grotere uh, middelbare scholen in. Um, Markant Architecten heeft dit uh, project uh, kunnen realiseren via zo'n mini-competitie. Um, ook uh, Stefan Beel um, heeft een. Uh, een pakket van scholen binnengehaald in, uh, via een mini-competitie, waarbij dit uh, uh, het project was, denk ik, waar de wedstrijd rondging. Uh, een vrije school, middelbare school, middelschool eigenlijk in Gent. Maar ook een andere uh, kunsthumaniora in Hasselt uh, zat in dat pakket en is uh, toch wel een heel fraai uh, voorbeeld geworden van wat ook binnen die binnen die beperkingen van dat budget toch nog mogelijk geweest is. Want dit is werkelijk een, een school met allerlei snufjes die akoestisch niet evident uh, zijn om, uh, om te realiseren. En dan toon ik u nog een laatste, omdat ik uh, toch een beetje uh, ja, op mijn honger gebleven ben wat betreft het pedagogische project of de visie van, uh, van schoolbesturen in, uh, in die hele campagne. Um, ik denk dat dat er vaak mee te maken had, want wij, als wij er kwamen en zeiden van: druf een keer dromen en, en stel je ideeën een keer uh, op papier in een projectdefinitie. Dat we met heel, heel veel ongeloof werden bekeken: zo van, uh, uh, eerst zien en dan geloven. Hè? Een dak boven ons hoofd zou wel vrij zijn. Uh, dus ik denk dat uh, het feit dat er nu al 180 scholen gerealiseerd zijn, denk ik dat het uh, toch wel uh, duidelijk is. Er is wel wat mogelijk uh, in die inhaaloperatie. Dus ik denk, ik, en ik hoop dat, uh, dat schoolbesturen die draad nu wel oppikken, want dat is eigenlijk iets wat architecten uh, in combinatie met uh, schooldirecties en met schoolbesturen en met pedagogen misschien ook uh, moeten doen. Dus... Uh, dit is uh, een project van het cluster die Herman Hertzberger uh, binnengehaald heeft. En dat uh, deed toch wel echt iets voor die school. En die school begreep wat, uh, wat dat waard was voor hun werking. Dus er was een, een, een stukje bestaand gebouw moest daar gesloopt worden. Daar moest een klasseblok bij komen. En door dat klasseblok op, uh, van de grond te vergeven... en daaronder een soort collectieve ruimte... een soort uh, ontmoetingsruimte te maken voor die hele middelbare school... Uh, heeft, toch wel heel veel, uh, heeft eigenlijk een, uh, bij, die school, bij dat schoolbestuur toch wel uh, gemaakt dat men beseft van dat, dat architectuur kan heel veel doen voor hoe zo'n school functioneert en uh, waar leerlingen elkaar treffen en waar uh, de ontmoetingsplek uh, wordt. En zelfs als je een uiteengelegd patrimonium hebt van verschillende gebouwen, kan zoiets uh, een, een prachtig nieuw hart en een centrum worden van uw zitten en het hele boel anders doen functioneren. Dank u voor uw aandacht. Oké, okay, dank u wel. Um, die honger waar je over sprak uh, naar uh, pedagogisch projecten in de operatie van School van Morgen. Daar gaan we meteen op ingaan met onze, met onze case. Um, twee voorbeelden die, die kort zullen worden, of verschillende voorbeelden die zullen worden toegelicht door enerzijds. Um, Mechtel tot stoelmacher van Korte ik niet stoelmacher architecten. Maar dit is nu uw eerste slide. Niet. Um, en zoals Anne net al zei, zal daarna uh, Gerard Kleuren, um, directeur of uh, directeur op Rust, het is mij niet duidelijk, van de basisschool alles... de tol in Riemst. Um, ook nog iets uh, toelichten. Daarna komen twee uh, respondenten. Uh, om het uh, debat aan te zwengelen. Mechtel, uh, je mag aan een bureau zitten, of er is ook een loopmicro. Dat is misschien handiger als je tegelijkertijd ook wil kijken. Precies, ik wil graag en ik Dan geef je ook dit. Kunnen... Dus hiermee kan je. Hiermee kan ik. Ja. Voilà. Kunnen jullie me verstaan op die manier? Ja. Um, ik ben hier gevraagd om best practice te vertellen over uh, een school in um, Lille en een Herenthal, twee mini kleine dorpsschooltjes. En ik voel me enigszins bezwaard om dit als best practice um, uh, te betitelen, omdat het eigenlijk een soort uh, reddingsoperatie was, ook van ons eigen bureau, om dit niet als een totale mislukking te beschouwen. En uiteindelijk is het, heeft het toch een, enigszins een happy end gekregen. Maar voordat ik daarover over kan beginnen, moet ik even een beetje een, uh, die achtergrond toelichten. Ik begin met een zeer, door architecten zeer misbruikt uh, uh, schilderij eigenlijk. Wat ik vaak uh, toen al in mijn studietijd heb getoond en waar ik nog steeds geen betere voor vind. Ook al heb ik hem te vaak gezien, ook van mijn eigen studenten. Wat is een school? Dat is natuurlijk een natuurlijke leefomgeving en een leeromgeving. En dat is voor mij huiselijkheid uh, in het openbaar. En dat is eigenlijk voor mij het aller, allerbelangrijkste begrip. En over, hierover heb ik ook met, uh, ooit de uh, eer gehad om met Glenn Merkert over van gedachten te mogen wisselen. En hij noemt het prospect en refuge. En dat vind ik eigenlijk een heel erg mooie samenvatting van wat huiselijkheid in het openbaar zou kunnen zijn. En hoe. Krijg je dat in een school en met welk pedagogisch model dan ook? Ik heb, uh, ben een grote fan van openluchtscholen en ik hoop dat jullie allemaal dat prachtige boek kennen van de open, openluchtscholen in Nederland waar deze voorbeelden uit ontnomen zijn. En dat is dus een tijd geweest in het begin van de vorige eeuw waar pedagogie en het pedagogisch model zo... Extreem en, en volledig compromisloos. Als het nooit, eerder, nooit later meer is, is gedaan in, in, uh, in praktijk is gebracht. Dat vind ik nog steeds een heel interessante, ook omdat die architectuur extreem simpel is en eigenlijk dat pedagogisch model niet vormgeeft. Het enige wat ze wel op een extreme manier doen, is de relatie tussen binnen en buiten heel extreem oprekken. Dat meest, uh, dat, daar heb je dan dat soort voorbeelden, je hebt maar in dat boek heb je ook nog zelfs uh, foto's hoe ze dan in het strand ergens beschutten achter een duin zitten om daar onderwijs te volgen, omdat het dat, uh, goed zou zijn voor het, daar, voor het onderwijs. Ik bewonder die radicaliteit van dat soort, uh, dat soort voorbeelden enorm. Toen wij een van de allermooiste aller scholen, scholen die ooit fotografeerd is, dus het is mijn, zeker mijn, de, allermooiste de allermooiste foto van een school überhaupt, vind ik, is dit van, uh, van Bedo Brouwer. Ik heb begrepen dat dat project nu met, uh, uh, wordt verbouwd tot woningen, jammer genoeg. Maar hier waren, was die gelijkwaardigheid van binnen- en buitenruimtes heel erg heel mooi in, in, uh, in de praktijk gebracht. En, dat vertelt niet precies over een pedagogisch model... maar het vertelt heel veel over de uh, manier hoe school en de wereld op elkaar kunnen inspelen. En dat is dan nog een keer dat uh, beeld van binnenuit. Dan ook dat als soort oervoorbeeld van pedagogie en patagon... Die, die kennen dat waarschijnlijk allemaal, maar die zegt heel simpel... een. een school heeft geen corridoren meer, dat zijn allemaal leefruimtes. We moeten zorgen dat er geen jasjes hangen, daarom moeten we nissen maken. En we mo moeten zorgen dat er hoekjes zijn, smokkelwaar, zoals Aldo van Eyck zegt, de leraar dan weer van Herzberger. Smokkelwaar betekent dat er plekken moeten zijn waar de kinderen zich moeten verbergen, waar niemand ze ziet. En dat moet je niet vertellen als architect, maar dat moet je daarin snieken. En dat vind ik ook een hele interessante. Dan heeft Herzberger dan met een zelf... Die, die dat pedagogisch model vormgegeven door een trap te introduceren die we net ook al hebben gezien. En die waarschijnlijk in geen enge uh, nieuwe, uh, nieuwe school meer mag ontbreken. Om, en dat is eigenlijk nog de overtreffende trap van de gang als, uh, als meer dan alleen maar een corridor. En dat is dan weer een uitwerking daarvan. Toen wij voor het eerst in Nederland dan, in dat geval, een school mochten maken... Ging het, was het een school voor zeer moeilijke kinderen... waar al, al die dingen eigenlijk niet konden. En waar ik wel heb gemerkt, je moet wel iets hebben wat je dan per se wil... en wat misschien niet in de projectdefinitie staat... Die projectdefinitie zijn namelijk in, de, in dat geval precies het tegenovergestelde... dan wat ik wilde, namelijk die zei... je moet alleen maar corridoren maken, want het zijn kinderen met autisme... En die kunnen niets anders begrijpen. Die moet, dan moet je alleen maar van A naar B kunnen gaan... en vooral niet werken, geen afleiding. We hebben een pedagogisch model opgevat... door die kinderen voor te bereiden op die verhuizing. En hebben ze de eerste de tegens laten ontwerpen... en die we dan hebben geïntegreerd... En daar in plaats van het hoogste punt wat je in Nederland normaal viert, hebben wij de eerste tegengevierd. En dat was een pedagogisch voorstel om de kinderen um, daarmee uh, met die nieuwe school kennis te laten maken. Om vooral trots te zijn. En toen was dat pedagogisch model nou, van mij niet genoeg. We hebben inderdaad smalle, smalle Maar we hebben een ruimte die voor alle andere mensen ook groot is genoeg is, waar we onze ideeën over huiselijkheid in het openbaar wel konden botvieren. Ook paste dat bij de mensen met de beperking. We hebben huisjes gemaakt, kleine inkomhalletjes voor deze, die, die klaslokalen. En we hebben de, de turnzaal opgevat als, eigenlijk als een woonruimte, ook weer huiselijkheid in het openbaar met een goede akoestiek en fijn materiaal. En goede proporties en vooral akoestiek was een heel erg grote uitdaging. Diezelfde ideeën zijn ook uh, ingezet voor, de, um, voor het vormgeven van, uh, van deze de tuin. En dan was de tuin eigenlijk dat wat ik dan weer in dit geval uit smokkel waar zou hij heeft niemand om een tuin gevraagd en niemand dacht dat op deze site een tuin mogelijk was. Want iedereen dacht: de tuin is eigenlijk een parkeerplaats voor de taxibusjes en die zijn ontzettend groot. En tuinieren was ook geen vak. Maar toen hebben we uh, voorgesteld om een ballenkooi om die parkeerplaats in uh, heen te zetten. En dan tussen in, tijdens schooluren, waar die parkeerbusjes dan niet meer zijn, kan je daar um, basketballen. En daarnaast kan je. Tuinieren, en ineens is dat tuinieren een vak geworden in die school, waar wat bij die mensen met deze verstandelijke beperkingen en eigenlijk een heel goed, wat ze noemen, een uitstroomprofiel is geworden, waardoor die een heel andere soort school een leefomgeving hebben gekregen dan eigenlijk gevraagd is. Dus soms is die, is dat, uh, is die projectdefinitie vooraf, kan dat een zegen zijn, soms is dat ontbreken daarvan ook, zegen, omdat je dan al ontwerpend aan dat pedagogisch project kan werken... ...en soms de mensen over kan halen in een lang traject iets te willen waar ze nooit aan hebben gedacht. Een kleine illustratie van dat wat we net ook al hebben gezien... ...hoe deze ideeën ook daar uiteindelijk in, uh, terecht zijn gekomen... ...namelijk een project waar we dus nu al inmiddels tien jaar aan werken... ...met de Van Averbeekerschool op de voorgrond... En de nieuwbouw, dat nieuwbouwproject um, hier, dat is inmiddels gerealiseerd. Die renovatie van deze twee loodsen ook. De derde is op dit moment, uh, zijn ze dan bezig en dit is in voorbereiding. Een hele klassieke middelbare school waar dan ook weer een heel ander soort leefomgeving um, moest plaatsvinden. Waar we van alles wilden en dachten... En waar je ook op een gegeven moment heel bescheiden wordt in dat wat je wil. En wat je, dan zet je op bepaalde dingen in. Wij wilden hier een project mee maken. Wat heel erg bij die wijk zou gaan horen. En die wijk is heel erg sterk een verandering onderhevig. Omdat het een groot nieuwbouwfestival is. Waar de uh, uiteindelijke schippersarchitectuur van deze wijk heel, heel erg in de verdrukking komt. Door al het nieuwbouwgeweld. Dus we hebben een... Uh, geprobeerd die uh, hallen die daar waren, die eigenlijk de, de ziel van deze, de, de wijk, dat eilandje um, vertegenwoordigen, om um, die te gebruiken voor onze nieuwe infrastructuur. We hebben heel erg ingezet op dezelfde soort huiselijke materialen die we ook in Rotterdam hebben toegepast, voor massief hout met, vanwege zijn goede ruimtelijke en akoestische kwaliteiten. Maar we wilden ook vooral heel graag op uh, ons richten op het eilandje en op die architectuurcultuur daar. Echt een, een architectuur van de plek maken. Dus we hebben ons op bepaalde dingen geconcentreerd. binnen scholen van morgen binnen die budgetten. Om daar iets, um, iets te maken wat waarde en tijdloosheid heeft. En ook wel specifiek is voor deze plek. We hebben wel geprobeerd architectuur te maken. Normale architectuur, mooie ruimtes, goede proporties. Uiteindelijk wordt het natuurlijk allemaal enorm anders als de mensen dan uiteindelijk daar intrek nemen en dan is alles heel betrekkelijk wat je daar hebt bedacht en dan kan je kijken wat daar, wat, uh, hoe, hoe stevig moet die architectuur zijn wil dat leven dat, uh, wil dat overeind blijven staan als het leven zijn intrek heb, heeft genomen daarom vind ik eigenlijk deze beelden heel erg leuk dus dat, uh, dat is een heel grote wereld die je daar uh, naar binnen gaat en waar de architectuur maar een heel erg betrekkelijk onderde onderdeel van uitmaakt. Een heel erg betrekkelijk, maar wel stevig karkas om al dat, al dat werk omheen. Dus het is ontzettend veel machines, mensen, geweld, heel veel akoestische maatregelen en de architectuur verdwijnt op de achtergrond. En dat is, vind ik, dus, dus deze humbling experience van zo'n soort project. En die humbling experience die wil ik eigenlijk toelichten. Dat is dat eigenlijke onderwerp van mijn verhaal. De laatste drie minuten gebruik daarvoor. Namelijk, dat is dit. Dus dat, heb ik allemaal, dat was alleen maar de inleiding tot nu toe. We hebben een, tien jaar geleden een mini, mini mini open oproep gewonnen. Dat was ook de eerste keer dat we überhaupt iets deden in, in België. We vonden het heel erg bijzonder. Een school met vijf klassen en eentje met zes. Heel erg klein, dus we hadden heel erg veel ambitie. En we wilden laten zien dat wij dus het werken in Vlaanderen waardig zijn. En we, mo we mochten een ontwerp maken wat natuurlijk niets mocht kosten... en waar dat pedagogisch project heel belangrijk was. Want het was een Frené-school. Dus we hebben alles gelezen over wat Frené eigenlijk wilde. We vonden dat heel interessant, maar het gaf ons geen... Clue, wat voor soort gebouw dat nou moest zijn, want het gaat eigenlijk alleen maar om de zelfredzaamheid van de leerling en de emancipatie van het kind. En dat in zo'n fantastische omgeving, dus dat vonden wij ongelooflijk mooi. Maar dit vonden we ook ongelooflijk mooi, bij het ontbreken van een heel precies programma van eisen, keken we naar die school. Die barakken waar die school nu gehuisvest was, die was heel erg, dat waren tijdelijke barakken. Het lekte aan alle kanten, van buiten zag het daar werkelijk niet uit. En van binnen was het een paradijsje. En het was een paradijsje omdat elke klas minstens drie klaslokalen te beschikking had. En de, ene, de poppenhoek was een heel klaslokaal en de experimenteerhoek en de theaterhoek ook. En dat was fantastisch. En het was, ze hadden op zijn minst 150 vierkante meter per klas... En ik was, wij waren gedwongen om een klaslokale van 50 vierkante meter te maken. Dus dat was een heel groot probleem. En die school die zag ons als de vijand. En die, zagen ons, die vonden het helemaal niet fijn dat daar een prijsvraag was. Ze vonden het ook helemaal niet fijn dat er een architect kwam die dat wilde kapotmaken, dat paradijs. En dan hadden we ons natuurlijk voorgenomen, we zijn, dat gaan we toch niet doen. We gaan dat niet kapot maken. We gaan ook geen 50 vierkante meter maken. En dat zal wel met die fysische en de financiële norm. En dat gaan we toch wel op de een... Om, we zijn ze vast te slim af, dat dachten wij. Dus we hebben een uh, project gemaakt, een, een uh, voorstel, helemaal volgens voor onze houtbouwidealen. En we dachten, als we nou slim zijn, dan maken we buitenruimtes waar we corridoren hebben. Overdekte buitenruimtes. Een hele mooie doorsnede. Dit was dan de buitenruimte. De, de gang, allemaal buiten. Buiten zou het niet meetellen, in de fysische norm natuurlijk niet. We zouden het wel kunnen bouwen. En dan hebben we die klaslokalen, zijn die klaslokalen tenminste een beetje groter dan we eigenlijk mochten. Namelijk dan zeker 70 of 80, dat zou beter zijn. Maar dat ging allemaal niet gebeuren, omdat de aannemers dat natuurlijk niet voor dat geld wilden aanbieden. Dus dit was eigenlijk een heel slim plattegrond. Hartstikke mooie overdekte uh, gangen hier. En dan uh, uh, sassen met, met de toiletten en dan hele grote klaslokalen, die het volledige beschikbare budget aan vierkante meters zouden hebben. Maar toen, maar toen kwam de aannemers En dan kwam, kwam de les van, het, van de um, Belgische bouwpraktijk. En dan was de houtbouw weg. En was de, budget, de aanbesteding mislukt. En konden we eigenlijk dat mooie plan niet uitvoeren. En dan moesten we heel, heel, heel snel iets beters verzinnen. Terwijl we zo graag dat pedagogische project wilden bouwen. En toen, dacht, en toen moesten wij binnen een maand een nieuw ontwerp maken. Een nieuwe aanbesteding die wel binnen het budget zou zijn. En dat is dan dit geworden. Ook dat was een humbling experience. En toch vind ik het een, een, een, een happy end. Het is een het is nog veel, veel simpele uh, plattegrond, waar alle 100% van de beschikbare oppervlakte in, naar de klaslokalen is gegaan, 0 vierkante meter naar de corridoren. Dus het zijn extreem, extreem simpele klaslokalen. Wel met een knik dat er een klein beetje prospect and refuge mo mogelijk is. En iets wat heel erg maximaal gebruik maakt van die prachtige setting in de natuur. En we hebben zogenaamd gratis, bijna gratis, een hele grote serre gekocht, geprefabriceerd, En die in plaats van een corridor gebruikt. Waardoor de klas... De, de, de school precies eigenlijk daar daar dat kan doen wat ze in die barakken hebben gedaan en waar op die manier weer 150 vierkante meter per klaslokaal beschikbaar is. Het is eigenlijk een anti-architectuurverhaal, want die architectuur is bijna simpeler dan de pijngrens, maar het gaat in dit geval alleen maar om overmaat en een contact met de natuur, dus het is ook uh, geen enkele poging ondernomen of mogelijkheid geweest om hier aan dat soort grofheden nog iets te doen. Maar ik vond het ook op dit moment, die prioriteiten lagen gewoon ergens anders. En dat hebben die mensen van die zeer bevlogen Frené-scholen op een heel wonderbaarlijk mooie manier ingevuld. En daarom denk ik dat af en toe architectuur heel erg van belang is. En materiaal en proportie en daglicht en dat soort dingen. En af en toe gaat het om hele andere dingen. En dat is ook het pedagogische model. Ik denk dat is de laatste. Ja, dat is ook zo'n ding. Hoe sommige um, ruimtes anders worden ingevuld dan je denkt. En dit is het laatste beeld. En dan gaat het in dit geval om de natuur. Bedankt. Kunnen we wisselen? Oké. Okay. Dank u wel, uh, Mechtelt. Dan vraag ik nu graag uh, Gerard Kleuren om uh, een toelichting te komen geven over de basisschool De Tol en Riemst. Zo. En dat is de volgende. En het... Okay, Goedemiddag allemaal. Dus nu niet uh, puur vanuit architectuuroogpunt ja, en met grote theorieën, maar nu iemand uh, als schoolmeester aan het woord ja, die uh, een, uh, een school heeft met verschillende vestigingsplaatsen en die uh, in die vestigingsplaatsen daar wil scholen bouwen of nieuwe scholen bouwen. En dan moet je aan de slag. En dus ik heb gemerkt of gehoord dat hier ook mensen van schoolbesturen zitten... ...en misschien ook onderwijsmensen, uh, voor die een hart onder de riem te steken. Het lukt allemaal en dat kan allemaal heel goed lukken. En we gaan beginnen, maar waar speelt het zich hier af? Wij zitten in Limburg, dat zult u misschien al gehoord hebben aan mij. Ja. En Riemst, dat is in Zuidoost-Limburg. En als je uh, dat bekijkt, dat ligt dus een zuiden tegen de taalgrens op. Ja. En daar zijn de gemeentekens klein. Want als je naar de dorpjes gaat kijken, als je een wegenkaart zou nemen van uh, Zuid-Limburg en je zou Haspengouw kijken in het zuiden, dan ga je zien dat de dorpjes heel kort op elkaar liggen allemaal. Ik kom nog zo dadelijk op terug, even de reden. reden. Ja. En dan is dat gemeentekje dan nog eens verdeeld. 16.000 inwoners in 10 dorpen. Dus er zijn dorpjes bij van 800 inwoners. En het is nu eenmaal zo. Wij willen allemaal met onze auto tot aan... Ja, de kassa rijden, uh, de slager is weg in het dorp, de bakker is weg, ja, de grote warenhuizen zijn er gekomen, nu is het al zelfs moeilijk geworden voor de verstedelijkte gebieden, de winkelstraten, die lopen leeg, want wij willen met die auto in dat winkelcentra gaan, waar we gratis kunnen parkeren, waar we niet met onze boodschappen moeten lopen. Dus wie nog een, een nieuwe school wil bouwen, hier bij een tiparchitecte, zet een drive-in, zoals bij McDonald's. Zo moet je je school bouwen. En geen kiss-and-ride-zone, ze worden toch niet gebruikt als het regent. Ze willen tot aan de poort allemaal. Ja, en ze parkeren op de stoep. Men wil zo kort mogelijk erbij. Ja, dat is eenmaal, zo zijn wij mensen en we zijn voor school gaan niet anders dan met winkelen gaan. Dat is juist hetzelfde. Ja, dus het zit in een klein dorpje in Herderen. De beroemdste inwoner van Herderen is Jan Peumans. En die was ook nog toevallig burgemeester in die tijd. Ja, en dat is wel fijn als je zo'n burgemeester hebt. Die schreeuwt wel hard, maar daar kun je ook mee aan tafel zitten, daar kun je ook mee overleggen. Dat is heel belangrijk als je een school wilt bouwen, dat je gaat overleggen. Dus aan de ene kant hebben we de taalgrant, aan de ene kant hebben we Maastricht rechts, en dan hebben we de autobahn naar Tongeren. Daar zitten we gesitueerd. We gaan dus in een dorpje van 1200 inwoners een school bouwen. Hoe was dat? De traditie in Vlaanderen, de katholieke meisjesschool en de gemeentelijke jongensschool. Met die meisjesschool, met een klein kloostertje bij. En daar gaan we al meer met de verhoudingen. Ja, de meisjesschool hadden de kleuters en de meisjes. De gemeenteschool die had de jongens. Twee derde, één derde. Als je aan tafel gaat zitten... Ja, moeilijk. Ja, Daar moet je al doorheen. Uh, maar wat deden we? Onze collega van het vrijonderwijs, een hele gezonde mens met een gezond verstand, en die zegt van, we gaan samen een aanvraag indienen. Nog in de tijd met het reguliere financiering. Wittende dat je toen tien jaar zou wachten. Ik kijk naar iemand die hier in de zaal zit, die zegt misschien, nu is het twaalf, vijftien jaar. Ik hoor van die getallen. Als je nu reguliere financiering doet, zou het zo lang zijn. Ja. Uh, we gingen dat doen elk bij zijn eigen dienst voor mij was dat Digo voor het vrij onderwijs was dat Dico later werd dat Agion en in 2006 sprongen we op de boot van een overschrijd, net overschrijdende aanvraag ook al bij dat DBVM. toen we van hoorden zeiden we, we gaan ermee in de boot stappen en de gemeente Riemst in dat verre zuidoost Limburg was de tweede school of het schoolbestuur in Vlaanderen wat een contract tekende waar gingen we die school bouwen? Ja, dat was natuurlijk uh, een ander probleem. Ik heb u gezegd dat de dorpjes klein bij elkaar zitten daar. Waarom? En wel, historisch is het zo, in Haspengouw, op goede leemgrond, daar kon men al snel overproductie maken. Je had geen grote oppervlakte nodig. Je kon met een beperkt aantal hectare, toen iedereen nog van landbouw leefde, met vijf koeien en een varken en wat nog allemaal kon je leven. Je kon overproductie maken. Dan kon je handel maken. Die dorpen zijn rijk geworden. In elk dorp in Haspengouw tussen Tongeren en de Maastricht liggen misschien wel vijftig kasteeltjes. Ja, daar was overproductie. Daar kon het. Maar dat had als nadeel dat grond daar ontzettend duur en zelden is. En dat gemeentebesturen of overheden daar geen grond hebben. Dus vergeet het al maar van een school met paviljoenen te bouwen. Het zal niet zijn in de, in de campus, in de gemeentes. In de tijden, die jaren 60, 70 trok men wegen eruit, bouwde men een nieuwe woonwijk bij, een industrieterrein langs het Albertkanaal. En dat ging. En nog een kerk erbij natuurlijk, een cultureel centrum. Vergeet het maar als je op zo'n locatie zit. Grond is historisch duur. Dat wordt dus, in je project is woekeren met oppervlakte. Ja. Uh, wie had er dan wel grond? Ja, de gemeente niet, het kerkbestuur. De kerk heeft wel grond, want uh, als vroeger iemand voor hij zijn ogen dicht deed, kwam de pastoor langs. Ja, en uh, dat bleef altijd wel wat hangen, en die hebben heel veel grond. Dat is zo, dat is nu nog altijd. Kerkbesturen hebben heel veel grond, maar er is ergens een wet die zegt dat een kerk zich niet mag verarmen. Hè? Een kerkbestuur mag zich niet verarmen. Als er nog eens een staatshervorming komt, hopelijk komt er dat in dat men dat ook eens verandert, en dat dat mag, want die kerkbesturen die willen wel mee voor die school. Want dat was ook een stuk voor hun, ja, in de aanvraag. Die wilden wel mee, maar als ze zouden zeggen, we gaan hier... Vijf hectare grond verkopen om in die school te steken. Ah nee, dat mag niet. Bisdom veto. mocht u niet verarmen. Dat, dat, zoiets lukt, lukte niet. Dat kon niet. Dus, maar we gingen toch wel daar aankloppen. Zij hadden daar grond liggen. Waar heeft de kerk grond? Naast de kerk. Var bij elkaar. In het centrum van het dorp. En wat stond daar? Daar stond een cultureel centrum. En dat was pas gebouwd eind jaren 60, begin jaren 70. Wie had dat gebouwd? De mensen die wat metselaar waren, die kwamen daar zaterdags metselen. En de mensen die schrijnwerker waren in het dorp, die zeiden, ik zal de deuren maken. En de andere zei: ik zal de elektriciteit hangen. En die hadden dat, de dorpsgemeenschap had zich daar een mooie zaal gebouwd. En de bestor had gezorgd dat het allemaal betaald geraakte. En die mensen, het heel dorp had zich daarvoor ingezet. Mooie zaal, cultureel centrum noemden ze het, ja, het wat een vlak, denk wel niet over de lading. Daar stond een woning bij en daarnaast stond het nog een pastorie. Daar zouden wij dan onze school gaan bouwen. Daar was nog maar sprake van. Mijn pa, die was penningmeester van de KWB, Katholieke Werkliedenbond, en die ging bij de collega's van Herderen op kaartavond. En zondags moest ik thuis op, werd ik op het rapport geroepen, want hij werd daar aangevallen. Waarom? Ja, de mensen van Herderen vielen mijn vader aan en zeiden: Wat gaat de gamin voor u? Onze zaal overbreken? Wat gaat die jonge snaak van jou onze, onze zaal afbreken? Ja, voor die mensen was dat gevoelig. Dat is dus wat ik hier al een beetje wil meegeven. Het is niet altijd eenvoudig om een, de wil te krijgen om een school te bouwen. Ja, en dan moet je gaan zoeken en dan moet je aan tafel gaan zitten. En dan moet je weerstanden overwinnen. En dit is dus echt zo een voorbeeldje van ja, hoe pakken we het aan. Toevallig lag daar wel een, een gemeentelijke sportval, sporthal en uh, sportvelden, en er was een centrale kinderopvang in de maak, die zou er komen met een beetje park bij. De locatie was schitterend, we gingen aan tafel zitten, en we zouden een projectdefinitie maken en alle partners meekrijgen. En ik ben ook eens gelukkig op dat congres in Gent geweest, wat hier al aangehaald is. Ik weet niet wie die pro slimme professor was, uh, een andere professor waarschijnlijk dan u, en die zei toen, op een, uh... niet dat hij niet zo slim zijn, maar... Uh... Begrijp me goed, de slimste professor kan geen ei leggen, dat kan de grootste nou wel. Maar die zei toen, op een slimme vraag kun je geen dom antwoord geven. Dat was belangrijk. Als je een goede projectdefinitie maakt, dan krijg je ook iets goeds. En we zijn dus aan de slag gegaan met al die elementjes, wat willen wij eigenlijk? pedagogische context niet ja, meepakken natuurlijk. Wij willen een dorpsschooltje, we willen drie kleuterklasjes, zes lagere klassen, standaard schooltje. Maar wij hebben die vereniging hun zaal afgebroken. Wij moeten die terug een buurthuis geven in die school. Hoe gaat dat werken samen? Twee in één onder één dak. Ja? daar hebben we dus heel goed over nagedacht. Wij willen dat die school toch in dat groen zit daar bij dat park, die moet openheid naar dat groen hebben. Het zou toch jammer zijn dat we dat niet zouden gebruiken. Grond is historisch duur, we hebben geen kerkplein, we hebben geen plein. We gaan zorgen dat bij die scholen, of we die maken, dat we een plein maken, waar een evenement is, waar de, waar de voor de kermis kan staan, waar, waar de harmonie een, een, een, een, een, een feest kan vieren of, of, of de eender welke vereniging, zowel binnen als buiten. En zo hadden we een hele hoop opleiding van wat we allemaal... Wilden, we wisten wel heel goed wat we wilden aan een tijd. Ja, dus het kon alleen maar lukken. Hè. Dat was de locatie waar dat ging gebeuren. Als je dan goed kijkt, dan zie je links de kerk en het kerkhof. En een voetbalveld liggen en de sporthal enzovoort. En het hele dorp eromheen. Beter kan het niet zijn. Hè. De school moet midden in een dorp staan. Dit was dat geweldige culturele centrum. Ja. En uh, daarnaast de pastorie, ik zeg u, daar won je geen architectuurprijs mee, hè, de bulldozer erin, maar het was emotioneel wel een beetje moeilijk. De kerk lag daar heel hoog op een berg, dat ja, is een, een merkteken, en daar moest je ook een beetje rekening mee houden, die kerk is er, die trekt al aandacht, maar we, moeten, we zitten dan met dat sportveld links hier lager, en daar een school in. We moeten ook de kerk haar waarde geven, maar anderzijds moet die school ook wel iets zijn om naast zo'n hooggelegen kerk te staan en die kerk is best heel hoog gelegen in de regio, want toen Maastricht belegerd werd 1672, is Lodewijk, nu ga ik liegen, de 14e of de 15e, heeft hij daar zijn campanement gehouden in Herderen, uh, waar hij overzicht had over het slagveld. Dus er mocht wel iets zijn. We wilden het dus bij het groen hebben, dat was het groen wat er was. Daar moest onze school bij aansluiten, het moest bij de sporthal aansluiten, het moest bij de kinderopvang aansluiten, uh, het was net overschrijdend, en uh, er, we zouden een buurthuis integreren en uh, men vond dat wel de moeite, kijk naar An, om een modelproject te zijn. Zeiden van, kijk, dat is wel eens apart dat die mensen dat hier zo doen. Ja, dat waren dus uh, allemaal redenen waarom we dat deden. Ja, net overschrijdend, aansluiten bij bestaande sportinfrastructuur aansluiten bij de kinderopvang, bij het park, centraal, rustig gelegen. Ja, onze school lag midden in het dorp, van de grote weg, wat weg, van de nationale uh, weg langs, uh, in het dorp beneden, en wij op de bo berg boven hadden, in alle rust. De speelplaats creëert mee een nieuw plein, het buurthuis, de feestzaal, uh, er zouden vergaderzalen moeten zijn, uh, er zouden nog een bar moeten zijn, er moest koeling zijn, dat moest er allemaal bij zijn, anders kon dat buurthuis niet functioneren. En ah, voilà. en dan kregen we een, een wedstrijd voor Wille, en er waren dus drie architecten, eerst met een hoop uh, andere die we mochten onderzoeken en dan moesten we er ene uit kiezen. En dan werd het heel spannend, we zaten met zes aan tafel en het, was, het werd er gestemd, het was drie tegen drie. En uh, we zijn uh, uit elkaar gegaan en heel wijs heeft iemand gezegd, laat ons maar binnen drie weken terugkomen. We zijn drie weken later weer teruggekomen, het bleef drie tegen drie. En dan is men het reglement gaan uitzoeken en zeggen, ja, dan beslist de Vlaamse bouwmeester. Het wordt Blanke. Dus je komt dan terug in je gemeente en dan zeg je we hebben een architect. Ja, van wie is het? Zeg, die er blanken. Van waar zijn die? Van Gent. Van Gent? Dat is 200 kilometer van hier. Hoe gaan die op die bouw komen en wat gaat dat gaan? En dat gaat niks kunnen geven. Ja, zeg, we hebben garanties. Die mensen gaan dat heel goed doen en, en dat hè? Dan moet je, ja, je. moet er toch wel. Uh, je moet er soms wat moeite voor doen. En dan moet je zien dat je geld krijgt. Dat moet betaald worden. Dus dan ga je naar je schoolbestuur. toe, zeg ze... Dat gaat hier zoveel hè? miljoenen kosten. Dat geld moet er zijn. Maar u zijn er politicus in de zaal. Je weet, als je politicus bent, heel enthousiast. En dan moet je een BCG dat zo'n langetermijnbegroting, en dan heeft die van sport, die wil nog graag twee sportvelden, kunstsportvelden leggen en die van openbare werken moet zeker in die deelgemeente waar hij vandaan is de riolering en de voetpaden aanpakken en een andere schepen die zegt van ja maar de bibliotheek, hij heeft een update nodig enzovoort, iedereen trekt aan die mensen hun mouw en je moet die wil erdoor krijgen om dat geld te voorzien en kinderen stemmen niet, dus dat zijn niet zo de sterkste mensen om gewicht in de schaal te leggen maar als je aan tafel met die mensen gaat zitten of je neemt zo iemand eens mee naar een bestaande school en zegt van kijk eens hoe het nu hier is en je hebt een goede projectdefinitie, dan krijg je die wel mee. Dus de bulldozer in de zaak en een hoop mensen boos nog steeds en afgebroken en we kregen ineens een hele grote ruimte. Je ziet dus hoe die kerk daar als merkteken he, hoog bovenuit steekt. Ja, ze zijn nog geen huis te zien, hè? dat is echt op een heuvel. En dan, omdat we dus met karig moesten zijn met oppervlakte, heel simpel, dus geen paviljoentjes, twee uh, rechthoekige balken, twee recht, die zouden dan geschrankt tegenover elke, uh, tegen elkaar opstaan. De noklijn zou doorlopen hè? en op drie verdiepen over elkaar heen. Tot het terrein was hellend, dus aan één kant naar het park toe, maakten we drie verdiepen naar de kerk toe, waar het hoger was, maakten we twee verdiepingen. En telkens in de oksel, waar die geschrankt waren, daar kwamen de inkomen. Daar, daar trek je oog naartoe, dat wordt de inkomen. En zo ziet dan die onderste af, de afdeling eruit, onderste verdieping, met drie kleuterklassen naar een park toe en in de kelder achteraan de technische ruimte, waar je niks van ziet, en in het midden altijd een ontmoetingsruimte. Wij hadden een school nodig, die ontmoetingsruimte is niet alleen als buurthuis voor de parochie, maar ook als ontmoetingsruimte binnen de school. Wij wilden dat je ook klasdoorbrekend in kon werken en dat je dat niet moest verhuizen, dat dat allemaal heel kort bij elkaar kon zijn. ja, Met telkens wat, wat sanitair bij. En we moeten zeggen dat uh, het bouwplan inderdaad wel een architectale vertolking was van ons concept van eisen. Het was ruimtebesparend. Het paste in het landschap. Het creëerde de gewenste sferen. Uh, ontmoeten stond centraal. Het dorpscentrum werd versterkt. We hadden nooit op het dorp, nu wel. We kregen een centrale spil, zou de school zijn in het verenigingsleven. En ook naar mobiliteit toe werd er met de groep Mobiliteit van de Gemeente samengezeten. Hoe gaan we dat hier af? afhandelen? Dat is verkeersstromen. Een oplossing voor zoeken. De verdieping hoger. Die had dan uh, dat buurthuis en met uh, vergaderlokalen, een leraarslokaal, een lokaal wat opgedeeld kon worden voor de verenigingen die bestuursvergadering hadden of voor kleine groepjes en wat sanitair bij. Sanitair dat dubbel diende. En met die mensen van de, de, de verenigingen die hadden een, een afgevaardigde die die zaal beheert. En dat loopt perfect. Ja, perfect. Dank u wel, die meneer die dat doet. Want daar zijn we een beetje ziek aan in onze maatschappij. Niemand wil nog te douchen na de training van de voetbal schoonmaken. Niemand wil de harmoniepepitters oplooien. Niemand wil de judomatten uitrollen. De verknochtheid aan de vereniging, dat is een beetje aan het weggaan. Ja, maar daar valt en staat heel veel mee in een dorp. En gelukkig loopt dat heel goed. En de toiletten zijn elke maandagmorgen pikkobellen zuiver. En zo ziet die school er dan uit. Ja, in de helling gebouwd. Hier beneden de kleuterspeelplaats. En links zie je nog een heel klein beetje van die kinderopvang, die wel mooi bij dat park zat, maar bij wat nat weer was, konden die kinderen moeilijk buiten, want die hadden geen verharde speelplaats. Dus hun drempelniveau nul was voor ons het startniveau. En zij konden ook gebruik maken van onze polyvalente hal, bij onze, onze middenhal daar centraal bij die kleuters, bij slecht weer. En die gebruiken ze ook. En zeker in de vakantieperiodes, ja, Gemeente geven een foldertje uit, in de vakantieperiode is er speelpleinwerking. Dat briefje dat is, dat is uit, dat wordt om half vier meegegeven en om half vijf zit dat vol. Op dit moment is er enorm nood aan opvang, betaalbare opvang. Mensen moeten met z'n tweeën gaan werken en ze weten niet waar naartoe met hun kinderen. Ze dus weten wat drama's dat zijn als ze een kleine komen inschrijven van tweeënhalf en dan zeg je, ja, maar die komen maar tot twaalf uur naar school. Wie komt die halen? Hoe? Ja, ja opa, oma, ja nee, die werken nog, die kunnen niet of die wonen, God weet waar. Ja, dat is, ofwel komt die dan pas als die drie is, ofwel komt die en zit die s middags ja, om twaalf uur met de boterham ja, en die slaapt. Triest. Opvang bij scholen. Dat zouden er veel meer moeten zijn. Nog veel meer opvang moesten we hebben. En, en dat is de andere kant toe, ja, waar de speelplaats zich opent naar een soort plein naar de kerk toe. Ja. En dan, uh, we leven in Haspengouw, van leem maakt met bakstenen. We hebben drie baksteenfabrieken binnen de vijf kilometer liggen. Dan komt die architect af en zegt, wij gaan dat met een metalen bardage maken. Ja, daar, de weerstand was enorm. Hè. En uh, nou ja, dan werd het een metalen bardage. We dachten allemaal aan zo die golfplaten, die grijze golfplaten. Uiteindelijk werd het, werd het groen. Ja, wat is er mis met groen? Eh, groen is een mooie kleur. Ja, en het is... Uh, het was gecontesteerd, en in het begin ook. Hè. Er zijn zelfs uh, wel wat mensen op, op de barricades gekropen voor, maar uh, dat heeft zich gelukkig bijgelegd. Eén keer als die mensen binnen waren, we hebben regelmatig Open Deurdag gehouden, ook bij de Open Wervedag hebben we dat gedaan. Uh, en, en uh, Zeker toen we geopend hebben, en zo echt mensen betrokken bij de zagen. Zeker die dorpsgemeenschap, die huurt die zaal regelmatig voor allerhande dingen. Uh, ze zijn super tevreden. En zo ziet het dan beneden uit. Ja. Heel eenvoudig. Uh, er is ook een akoestiek gedacht. En de architect kwam dan de eerste keer met die platen af. Ik, ik geloof dat dat de Heraclit heet, of zoiets, van, van, van die platen. Ik denk, oh, dat is zo die grijze platen. Dat is zoiets iets heel ouderwets. nog. Hè. Zijn wij blij dat hij dat gekozen heeft? Perfecte akoestiek hebben we in, in, niet alleen daarom, natuurlijk, maar ook rond uh, het gebruik van, van de steen. Beneden was het in uh, volle betonblokken. En toen moesten we de volgende verdieping doen. De architect, de aannemer, had dat begroot op uh, snelbouw. En toen werd dat voorgelegd. En toen uh, was het basisteam dat aan het overleggen. En toen bleek die snelbouw niet aan, de aan, de, aan die norm te voldoen. En uiteindelijk is die hele school gebouwd in volle betonblokken. De metselaars, jij broer en mij, gaat hier een jeugdgevangenis bouwen. Ja, maar wij zijn blij dat het nu zo is. Al zijn ze aan het zingen in de klas. klas daarnaast hoort ze niet, hè. Als de deur toe is, je hoort elkaar niet. Ook voor de leerkracht die er les geeft, ja, qua stemgebruik. Want bij leerkrachten was dat een probleem. Hè? Als de akoestiek niet goed is in de klas, dan... dan ja, stemprobleem is heel geweldig. Het valt enorm goed, goed mee. En uh, heel eenvoudig, sober met kleurtjes. Ja. Er zijn maar een paar kleuren... Uh, de school op zich is niet schreeuwelijk en is niet zo fantasierijk. De leerkrachten vonden dat in het begin een beetje saaier, nog allemaal, Maar je weet wel, de kakofonie en de kleuren die komen wel als de kindertjes daarin zitten. En als de juffrouw begint op te hangen en als de kindertjes meebrengen. En speelgoed en wat nog allemaal. Dus er zijn uh, houten kaders, massieve kaders. Ja, tip voor wie dat bedoelt, doe dat altijd. Zorg dat dat massief is en niet geverfd is. Want in een school wordt regelmatig verhuisd en gesleept met van alles en nog wat. En altijd zijn de kanten kapot. En beschadigd. Altijd. Massieve kaders kunnen er tegen. Het blad van de deuren, krasvrij. Ja, geel was voor klasse, Blauw was altijd voor sanitair. En wit was voor uh, openbare of technische ruimte. Want ja, we gaan nog een spek En hier zie je die trappenhal, een zwevende trap. En zo ziet dat er bovenuit. Telkens dus een centrale hal in het midden. Dit is de bovenverdieping met zes lagere klassen. En als je dan naar kapstokjes kijkt, vaak worden kinderen gekwetst. Als ze elkaar stoten tegen de kapstokken opkijken, de haken zijn niet zichtbaar. En er bovenop is nog een opstandje waar je waar je muts in het legt. En er staat een toog in de school. Voor de veel mensen zeer vreemd krijg je dat gesubsidieerd. Dank u wel, school vanmorgen. dat is fijn. Dat dient. En een keuken in, in roesvrij staal... En betegelt tot aan de plafond. Heel gebruiksvriendelijk onderhoud. Dat is een beetje over de verkeersafhandeling. Aansluitend bij de opvang. In het groene park. Zoals we in de projectdefinitie gevraagd hadden. Helemaal tevreden. Dank u wel. Dank u wel. Mag ik u vragen om een uh, lessenaar te kiezen en u te zetten? En uh, Mechtelt ook. En graag ook. Uh de twee respondenten, Tjeerd Wessel. Uh, praktiserend architect, maar ook actief bij het bureau uh, Mevrouw Meijer, waar... Uh, uh, ...dat gespecialiseerd is in het uh, meewerken met scholen om een programma- en projectdefinities op te bouwen. En Gert-Jan die projectmanager is bij uh, AG Real Estate uh, en Scholen van Morgen. Uh, we hebben aan de twee respondenten gevraagd om iets kort voor te bereiden, zevental minuutjes. Uh, uh, Tjeert, ik ga nu eerst het woord geven. Oké, okay. welkom allemaal. Uh, mijn naam is Tjeert Vessel. Inderdaad, uh, ik, ik wil even weten hoe ik hier zit. Ik ben van stichting Mevrouw Meijer. En uh, als stichting houden wij ons bezig met uh, scholen te laten denken wat ze zouden willen kunnen met architectuur. Uh, wij toen doen daarin heel veel ontwerpend onderzoek. En met dat ontwerpend onderzoek zetten wij architectenbureaus in die nog nooit scholen gebouwd hebben. Die laten we eigenlijk studies doen naar de programma's van eisen. En daar kom ik zo even heel kort terug. Ik probeer het zo kort mogelijk te houden. Wat me in ieder geval opvalt, um, toen ik hoorde dat al die scholen hier in België met de DBFM constructies gemaakt zouden gaan worden, dan dacht ik, dat moet verschrikkelijk worden. Dat worden gewoon allemaal dozen, grote gangen midden, links en rechts lokalen, energetisch optimaal, bouwtechnisch goedkoop. En zo wordt heel Vlaanderen volgebouwd. Maar jullie hebben het grote geluk dat al die scholen in die dorpskernen, in die steden, op al die plekken zijn gekomen. Waardoor er uiteindelijk toch een enorme diversiteit is ontstaan. In Nederland zien we heel veel als die discussie ontstaat over een nieuwe school. Die bestaande school zit vaak op een mooie locatie in het centrum. Die grond brengt geld op, die school wordt verkocht. En vervolgens bouwen we een nieuwe school ergens aan de rand. Buiten de wijk, soms buiten het centrum. Verschrikkelijk! Opeens moet je met een auto komen. Dus ik moet eerlijk zeggen, ik sta echt versteld van wat jullie met die DBFM's voor elkaar kunnen krijgen. En helemaal het voorbeeld wat net genoemd is met die school, het idee dat je op een dergelijke manier... zo'n divers programma met zoveel partijen voor elkaar kunt krijgen, is ook heel knap. En dan haak ik gelijk maar even in op de eerste spreekster. Ik begrijp dat de eerste serie scholen tot stand is gekomen waarbij eerst de architect onderzoek het mogen doen... en vervolgens pas de bouwer erbij gezocht is. En als ik mag hopen voor jullie, blijft deze constructie enigszins overeind. Want de scholen die in Nederland andersom gebouwd worden, soms gaat het goed. Op het moment dat de bouwer de leidende partij is en je als architect in dienst bent van die bouwer, wordt het een complexere manier om die optimale school voor elkaar te krijgen. Als je dan hebt over die pedagogische zoektocht van wat voor school willen wij nou eigenlijk? Um, wij komen er vaak achter als wij met scholen bezig gaan. Wij worden vaak ingeschakeld op momenten dat die school of nieuwbouw gaat krijgen of verbouwen. Ik zal je niet lastigvallen met de financieringsconstructie in Nederland, maar het is vrij complex. Want als je een nieuwe school gaat bouwen, wordt het gebouwd door de gemeente en die betaalt het ook. Die krijgt geld van de Rijksoverhoud. Maar het onderhoud en de exploitatie zit bij de scholen zelf. Dus je kunt je het spanningsveld wel voorstellen wat daarin ontstaat. Wanneer worden wij ingeschakeld, is als de zoektocht is, wat willen wij nou eigenlijk met die school? En wij doen dan twee dingen naast elkaar. Wij gaan met het bestaande schoolgebouw aan de ene kant een technische analyse doen. Dat we kijken, wat kan je überhaupt met het bestaande gebouw? En parallel starten we het gesprek met de school over het programma van eisen. Waar denken jullie aan? Wat zijn jullie wensen? Hoe functioneer je nu? Maar ook uit jullie pedagogische visie, wat zou nou eigenlijk de ideale school voor jullie zijn? En dan merk je vaak... Dat dat in tekst al vastgelegd wordt, maar dat men er heel moeilijk grip op krijgt. Wat kan, hoe kan dat zijn? Wat wij vervolgens doen, is dat wij met het programma van Eisen een drietal bureaus aan het werk zetten, om die te laten studeren op het programma van Eisen. En dat doen we niet in een prijsvraag, nee, dat doen we in een open situatie, waarbij we ze begeleiden, waarbij we ook constructeurs inzetten, adviseurs, kostendeskundigen die parallel meedenken dat het binnen budget gedacht wordt. En deze bureaus, jullie hebben natuurlijk het voordeel met de open oproep, dat je als Architectenbureau, toch een keer een school kan bouwen als je nooit een school gebouwd hebt. In Nederland is het eigenlijk zo: de situatie, heb je nooit een school gebouwd, dan zul je nooit een school bouwen. Mechtels weet daar alles van. Um, wij proberen op die manier dus ook, wij zetten alleen maar scholen in die uh, bureaus in die nooit scholen gebouwd hebben. Die hebben ten eerste een frisse blik, maar het leukste is, wat we ook gaan doen, we koppelen parallel eraan naast de school, het schoolbestuur alle partijen uit de gemeente. Stedenbouw, groenvoorzieningen, monumentenzorg, de wethouder. We zorgen dat iedereen aansluit in het ontwerpproces. En dat preciseren we heel erg. En uiteindelijk zorgen we dat in dat ontwerp het onderzoek. Dat gaat in een aantal stappen waarbij mensen met elkaar contact hebben. De architecten ook met elkaar de dingen uitwisselen. Ons doel is om uiteindelijk het programma van Eisen op drie verschillende manieren verbeeld te krijgen. Met de bijhorende kosten. En uiteindelijk kan je daarmee als school zien wat je wil. En wat wij vaak ook in dat onderzoek meenemen... is dat we die architecten laten studeren op die pedagogische wensen. Want vaak, en dat is ook het grote probleem... een schoolbestuur wil eigenlijk het liefst graag een hele neutrale school. Want als de school weer verandert, dan komen er andere ideeën over architectuur... andere ideeën over lesgeven. Hoe neutraal het gebouw is, hoe makkelijker het lijkt. Wat wij proberen te doen, door met alle partijen samen te studeren in een open situatie, het programma van eisen... uiteindelijk zeggen we, ons resultaat moet zijn, niet een plan... maar een soort definitief programma van eisen, wat wel helemaal doorgerekend is... zodat je als school uiteindelijk de architect een goede opdracht kunt meegeven. En heel soms hebben wij het geluk dat de scholen, de gemeentes... overtuigd zijn van de kwaliteit van het architectenbureau... van, hé, hey, deze mensen hebben nog nooit een school gebouwd... maar ze kunnen toch goed nadenken... En dat uiteindelijk die architecten toch de mogelijkheid krijgen om eindelijk hun eerste school te bouwen of te verbouwen. Kortom, ik pleit voor twee dingen. Let op als jullie in de volgende fase met de DBFM gaan. Wie is daar leading? Dat is één. En het tweede, probeer ook in het kader van wat ik nu net over hoorde, zo'n complex programma met meerdere gebruikers. Eigenlijk al heel vroeg in het proces een onderzoek te doen met vormgevers, met architecten. En alle partijen die aanwezig zijn om te kijken wat willen we. Want dan kan je daarna heel snel sprongen maken als je met je definitieve plannen bezig gaat en je definitieve school gaat realiseren. Oké, okay, dank u wel, Geert. Um, ik ga misschien uh, het woord aan u geven, Gert, maar via een klein vraagje nou. Um, Keert heeft daarnet uh, het ideale proces uh, beschreven, waarbij heel veel tijd kan genomen worden om allerlei mensen te betrekken bij het ontstaan komen van een, van een ontwerp en een, een proces. Uh, jij zat middenin die complexe situatie van die processen binnen het DBFM-programma. Uh, uh, is daar ruimte voor zo'n proces in zo'n context? Uh, en Ten tweede, uh, een belangrijk term die je hebt gebruikt, is, is de neutrale school of de neutrale doos. Uh, je hebt natuurlijk de context waar Mechtel ook al naar verwees. Uh, uh, de normeringen, die gelden, uh, oppervlakte eisen, maar evengoed geplafonneerde budgetten, uh, waar je dan allerlei trucken moet uithalen om daar toch nog uh, een soort uh, extra ruimte, meerwaarde of wat dan ook in te doen, uh, sluizen. Uh, zorgt die regelgeving en die context eigenlijk niet automatisch voor neutrale dozen en zo neen op elke manier niet? Ja. Um, ik denk als je ja, alle voorbeelden die je vandaag al ziet en die je waarschijnlijk van school van morgen al gezien hebt, gaat er één ding duidelijk zijn en is dat nu net die neutrale doos er in mijn ogen nooit gekomen is. Ik bedoel, iedere school die bij het DBFM gemaakt is, is op zich uniek, is aangepast aan zijn context, is aangepast aan zijn programma van eisen, aangepast aan zijn gebruikers. En waarom is dat? Omdat net inderdaad uh, de mogelijkheid ook in zelf dat contract de mogelijkheid is geweest als allereerste stap dat de school samen met zijn leerkrachten, samen met zijn bestuur de tijd heeft gehad om een programma van eisen te maken enerzijds meegestuurd door ons, meegestuurd en geholpen door mensen van team van Bouwmeester. Dus die mogelijkheid om dat programma van eisen zo duidelijk mogelijk te maken was er. En is en cours de route mee met de architect eigenlijk ook altijd mee bijgeschaafd geweest. En in die zin er al, er zijn er heel veel uh, scholen die vertrokken zijn van een bepaalde oppervlakte. Maar en cours de route zijn scholen vergroot, verkleind, gewoon in functie van dat programma van IJssel, waaruit dat bleek. Soms was vierkante meter onvoldoende. Soms bleek een school niet, en dat is natuurlijk niet vaak geweest, hadden ze eigenlijk het teruiming ingeschat Dus die... die die, die diversiteit die ze, ze konden aanbieden, die, die was er zeker. Alleen, en daar is altijd mee rekening te houden, er was zoiets als de output specificaties, eh, op zich al een zeer lelijke term. Maar wat was dat? Dat was niet meer als een hele hoop technische eisen. Niet alleen technisch, maar ook ruimtelijk, architecturaal, waarin dat de ontwerpers allemaal moesten gaan rekening houden waarom? Om gewoon al op zich zekerheid te hebben dat er de juiste kwaliteit kwam naar normering, naar brandveiligheid, naar akoestiek, naar licht, naar ruimte. Dat die basis er gewoon al was. Maar ja, ieder ontwerper die, die gebruikt die authenticatie als een basis en die gaat dan van daaruit gaan, gaan creatief werken om inderdaad die meerwaarde op te gaan zoeken. En allee, ik kan alleen maar beamen dat dat in, in al die projecten altijd zeer mooi gelukt is. En ik denk, ja, kijk naar de school bij Mechtelt of kijk naar de school uh, bij EVR-architecten. Ja, in eerste instantie um, was het idee bij DBFM dat gaan allemaal inderdaad uh, uh, standaardblokken op elkaar gezet worden en dat gaat uh, een. een een Bouwfabriek zijn die enkel en alleen uh, vierkante meters wil zetten, niets is minder waar. Oké. Okay. Mechtelt, uh, output specificaties. Um, als ervaringsdeskundige, hoe overleeft een, een pedagogisch project de output specificaties? <laughs> nou, dit is door, um, door mensen zoals het We Wij hebben heel, heel, heel erg veel tijd uh, samengezeten. En dan is het, um, het zou inderdaad heel erg goed mis kunnen gaan. Volgens mij zitten in dat proces alle, zitten alle kansen ertoe dat het uh, op een gegeven moment afgeleid. En, maar op de een of andere manier gebeurt het niets. En dat ligt ook daaraan dat er een bepaald soort architectuurklimaat hier is, wat ik soms mis in Nederland, waar dat gewoon niet mag gebeuren. En daar, um, daar ben je soms alleen. Tijdens de uitvoering hadden wij wel het idee, de, de, uh, idee soms dat we alleen uh, op het slachtveld stonden. En het was een slachtveld. Um, en dat, daar moet je verschrikkelijk sterk in je schoenen staan. En, uh, en vechten voor wat je waard bent. En dat ligt wel aan het DBFM. Maar ik heb niet het idee dat het. Maar ik heb het idee dat daarin. Um, in het voorbereidingstraject, in het ontwerptraject ongelooflijk veel medestand was. Uh, door, uh, door scholen van morgen, door uh, de, de bevlogen mensen, vaak met architectenopleiding die van, van de schoolbestuur van AGSO mee aan tafel zaten. En die het gewoon belangrijk vinden dat het goed wordt. En dat het niet alleen goed wordt in, in, in termen van OPS, maar ook in termen van ruimtelijkheid, contextgebondenheid en dat pedagogische project. Dus dat vond ik een heel, heel erg bijzondere um, uh, ervaring. En niet alleen omdat de mensen die erbij betrokken waren... dan deels allemaal hier in de zaal zitten. Okay. <lacht> ja. Ik wil even om aansluiten, uh, wat Bechtel net al aanhaalt... dat er vanuit de schoolbestuur dus mensen zitten... met een architectonische achtergrond en een kijk op onderwijs... die van daaruit uh, het project aangaan. Wat wij in Nederland steeds meer tegenkomen... dat is een schaalvergroting van de besturen gaande... en het hoofd van de bestuur is een jurist of een uh, bouwmanager... of in ieder geval iets met een managementopleiding. En een school is niet een gebouw wat er is. Uiteindelijk gaat dat je kinderen goed les wil geven... en dat het gebouw een middel is om les te geven. Nee, de school is deel van de vastgoedportefeuille. En uiteindelijk kijkt de directie van de schoolbestuur... steeds meer in Nederland naar een school... als zijnde deel van een vastgoedportefeuille. En dat betekent dat je op een heel andere manier... naar een gebouw gaat kijken dan wanneer je zegt... Het is een middel om onze kinderen op een goede manier onderwijs te geven. En dat is dus ook heel bepalend hoe het schoolbestuur erin staat. Meneer de directeur, hoe, uh, hoe heeft u dat ervaren? Als, als schoolbestuur ten eerste de context van de school van morgen, om te, om te kunnen wegen op, op, op het ontwerp en hoe uh, de school ging gebouwd worden. En anderzijds uh, waren er ook juristen die zeiden dat, de, dat u vastgoedoperatie goed moest uh, renderen of niet. Als je aan tafel gaat zitten met uh, de betrokkenen en zorgt voor een breed draagvlak, dan krijg je dat naar je bestuur wel verantwoord van financieel uh, die stap te doen. Want het is natuurlijk wel een investering voor die mensen. Hè, ook. En, en dat is ook een erfenis die je doorgeeft. Scholen van morgen, dertig jaar lang betaal je. Je weet dat je dertig jaar lang mensen gaat, of de gemeente gaat belasten, of het schoolbestuur gaat belasten, om dat afbetaald te krijgen. Maar... Die weerstand heb ik nooit gevoeld dat het uh, rond vastgoed of financieel ging. Uh, eens als de neuzen in dezelfde richting stonden, dan uh, gaat iedereen wel mee. Maar daarvoor, om dat klaar te krijgen, dan moet je met je tasje op pad gaan en, en de boer op gaan. Hm. En uh, jouw school in Riemst is echt wel een maatschappelijk project. Uh, in die ook. zin, dat heeft u ook, ook. uitgelegd. Het was een soort trauma dat, dat het wat ervoor stond ging afgebroken worden. Dus je hebt daar heel hard moeten aan werken om daar een soort nieuw beeld te maken waar iedereen, bijna iedereen, ik heb het begrepen eh, ondertussen mee tevreden is. Um, Gert, in, in, als, als projectleider binnen binnen die operaties, hoe, hoe heb je dat aspect ervaren? Hoe, eh, je zit binnen een soort machinerie die nieuwe schoolgebouwen moet uh, produceren, maar hier en daar zit je echt wel uh, echt midden in het maatschappelijk weefsel aan het, uh, aan het opereren. Um, ja, ik, ik herinner mij mijn allereerste project, Sint-Niklaas, uh, ook een, een van de twee modelprojecten. En uh, ja, uh, eigenlijk stonden we als het ware klaar om te gaan bouwen. We waren nog maar aan het wachten op de vergunning, die ging er. Uh, Direct komen en plots kwam daar de vergunning, maar de vergunning kwam er niet, want de buurt had klacht ingediend. Er ging geluidsoverlast zijn van de speelplaats. Wetende, dat was een school voor bijzonder onderwijs. En dan ligt het altijd gevoeliger. Waarom? Omdat je op dat moment al direct merkt: de kinderen van die school die zijn niet van de buurt. Die komen met busjes aangereden. Dus er is in die buurt veel minder draagvlak naar de werking van die school. Dus ja, op dat moment uh, uh, heb je nood aan communicatie, communicatie met die buurt, met die actoren. Uh, die moet je doen. Dus Dat is een van de eerste zaken dat je dan gaat doen. Dat is, dat is een communicatie doen naar de buurt. Ga je al die mensen daarmee uh, overhalen om, om, om, om, om mee te stappen in dat verhaal? Niet. Maar dan merk je bijvoorbeeld dat op die avond um, niet zozeer de lawaai een probleem was, maar dat de, de gracht die daar tussen lag, dat die al jarenlang niet onderhouden was, dat de bramen uh, wild groeide. Allemaal frustraties die zij al jarenlang hadden, uh, die opgekropt waren, die komen dan aan uiting. Dus het is bij bouwen meer en meer noodzaak gewoon om aan, ja, aan communicatie te doen. Um, en ja, uiteindelijk is daar dan wel een geluidswal uh, gekomen in aarde die we mooi hebben kunnen aanleggen maar dus je vindt altijd wel een oplossing maar je moet die oplossing gaan zoeken in overleg en, en interactie met leerkrachten met ouders uh, met de betrokken buurt met stedenvergunningen met erfgoed met al die actoren moet je gewoon op op de juiste momenten aan tafel krijgen en dat is de enige manier om om die projecten uh, gerealiseerd te krijgen op, op een op zich korte termijn. We zijn nu eigenlijk een beetje naar het thema van de volgende keer ja. aan het schuiven. Uh, dus ik ga ervan profiteren om gewoon nog eens te vragen of er mensen in het publiek zijn die uh, nog vragen hebben of commentaren. Uh, specifiek misschien aan de twee uh, sprekers die er straks niet meer zullen bij zijn in uh, het debat. Wilt er iemand iets vragen aan Mechtelt of aan meneer Kleuren? Professor, heeft u een interessante vraag? <lacht> <laughs> Oké. Okay. Um... Ja, sorry. Ik heb, een vraag. Ik heb een vraag. Ik weet niet of het een interessante vraag is, maar um, kan u dan misschien nog eens toelichten in het proces, omdat u zei van um, ja, het is dan zaak om met al die actoren aan tafel te gaan zitten, die communicatie op te starten. Um, hoe verhoudt zich um, die mogelijkheid om dat proces aan te gaan met die actoren ten opzichte van. Um, het regelgevend kader waarin je dan gestapt bent om zo'n school te bouwen en de tijdsdruk die daarachter zit? Um, of hoe stringent is de tijdsdruk bijvoorbeeld? Ik, ik denk, denk dat dat altijd een beetje um, overdreven is. Als ik ga kijken, je had, je had twee maanden om een projectdefinitie op te maken. Je had uh, drie maanden uh, uh, om een, met, als, met, met het basisteam om een een voorstudie te maken, je had nog eens drie maanden om een voorontwerp te maken, je had nog eens de periode voor de vergunning, je had nog eens de periode voor de aanbesteding. Dus ik denk dat als je dat gaat kijken naar, naar de globale termijn dat er was om een project te maken, dat dat eigenlijk niet veel verschilt uh, als van een ander dossier. Wetende dat je daar eigenlijk nog eens altijd tussenstappen had, waarbij dat de inrichtende macht de kans kreeg om dat, die stap grondig te evalueren, en om eigenlijk te, te beslissen voor zichzelf, vinden wij dat hetgeen dat hier op tafel ligt, is dat hetgeen wat wij wensen, wat wij willen. Zijn er daar zaken aan die moeten bijgestuurd worden in een volgende stap? Dus op zich was in heel dat proces, in mijn ogen, dat een, een, een zeer normaal en logische aanpak. En het is dan op, op zoeken... Op welk moment moet je bepaalde actoren gaan betrekken? Je kan moeilijk in op het moment dat er een programma van eisen is, dan ga je niet al naar de buurt gaan stappen om je project toe te lichten. Waarom? Dat is nog veel te embryonaal. Maar op het moment dat je voorontwerper ligt en je als schoolbestuur uh, weet daar willen voor gaan, dat je eventueel je, je leerkrachten en je ouders hebt ingelicht, dan kan je ook naar je buurt stappen en zeggen, kijk, dit, dit is hoe we het zien. Um, gaan zij daarmee mee aan tafel zitten? Nee, dat niet. Maar zij gaan wel zich betrokken voelen. En heel misschien komen er dan toch nog elementen naar bod waar dat nog school, nog ouders, nog uh, de ontwerpers aan gedacht hebben die, die toch nog in het moment van opmaak bijvoorbeeld van de vergunning mee, mee ingecorporeerd kunnen worden. En ik denk, opnieuw, scholen van morgen bewijst dat door het zo te doen. Um, van al die projecten die er zijn, zijn er maar eens een zeer klein aantal die eigenlijk vergunningsmatig een probleem hebben gekend. En uiteindelijk zijn van al die scholen, finaal, ze allemaal gerealiseerd kunnen worden. Maar dat kan je alleen maar door dat proces toch te gaan doen. En ja, je, je moet je ogen daar niet voor afsluiten, je moet gewoon proberen het te doen. Uh, de ene school vraagt dat meer dan een andere school. De, een school die vlak in een stadshart gaat bouwen, ja, daar ga je heel die buurt moeten mee krijgen, terwijl een school die soms... Ja, uh, uh, ja, min, minder ruimtelijk moeilijk ligt, ja, daar, daar gaat die oefening minder zwaar zijn. Ik kan je nog eens, er is daarnet al verwezen naar de tweede golfscholen uh, die eraan komt, die misschien volgens toch een andere formule zullen gebeuren, waar, waar uh, ook de manier waarop dat in ja. de eerste operatie de aannemers later zijn binnengekomen, en nog niet van in het begin, wat misschien ook wel ruimte geeft om meer... Eerst nog voor dat... Uh, het echte bouw begint ruimte te maken voor uh, mm -hmm. nadenken over ontwerp en programma. Uh, misschien ter afsluiting, wat, wat zijn voor u de gouden tips voor het traject? Wat is er zo goed... Waar, waar zaten bij het huidige mm -hmm. afgelopen traject zo de, de belangrijke dingen die gezocht hebben dat er toch goede projecten zijn kunnen gebouwd worden? En dus de, ik ik denk dat de het, het, het, het, het, het de... begint met een goed programma van eisen. Weten als, als, als bestuur, wat heb je nodig? En dat is niet alleen vierkante meters, maar dat is hoe wil ik werken? Wat verwacht ik van mijn ruimtes? Hoe wil ik die gebruiken? Hoe ga ik het als brede school gebruiken? Want dat is denk ik het moeilijkste van al voor een school. Dat is die glazen bol van wat ga ik, hoe ga ik mijn school binnen tien jaar gebruiken? Een school kan perfect weten, hoe, de eerste vijf jaar, hoe ga ik mijn school gebruiken? Want wat doen ze? Ze kopiëren eigenlijk een beetje wat ze al hebben naar hun nieuwe, met de fouten die daar ook in zitten. Maar de grootste moeilijkheid voor een school en schoolbestuur is wat ga ik binnen tien jaar, binnen twintig jaar doen. En dat is, dat is de moeilijkste oefening om in een projectdefinitie op te nemen. Dus ik denk dat. En het tweede element, en dat klinkt misschien zeer um, stom om te zeggen in een context eh, van, van juridisch en financieel, maar zijn, het zijn ook vaak de mensen die het doen de mensen die aan tafel zitten, die de energie insteken om van een project een, een echt iets waardevol te maken. En dat is en de school, en de architecten, en zelf ook de aannemer. Dus ik denk, ja, het programma van eisen is, is, is, is iets dat, dat, dat essentieel is. En, en mensen meekrijgen in je verhaal. Oké. Okay. Ik denk dat we daar nu uh, mee afsluiten en dan een koffie drinken. We kunnen straks het debat verder oppakken ja. rond het thema van de brede school. Um, dus we hebben een kwartiertje, twintig na, starten we opnieuw hier. Oké, okay, welkom terug. Um, we hebben voor de tweede case, uh, die zal focussen op brede school, en uh, dus de werking van een school uh, binnen het maatschappelijk weefsel, maar evengoed uh, de manier waarop dat een school iets kan betekenen uh, ruimtelijk in een, in een, in een, uh, in een omgeving, um, hebben we twee nieuwe sprekers uitgenodigd. Um, Koen Drossert van Hup architecten en Jeff van Poppel uh, van het Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen. Uh, ik ga meteen beginnen en uh, Koen vragen om uh, zijn presentatie te doen. Ja. Ik geef u daarvoor de loopmicro. Ja. En hiermee verder. En daar rood is de lezer. Goedemiddag allemaal. Misschien heeft het het voordeel van de duidelijkheid, zoals het beeld suggereert, van met de deur in huis te vallen of liever uit de school te stappen. Iets over de positie van ons bureau in relatie tot het thema van vanmiddag. Ik moet u eerlijk zeggen, wij zijn eigenlijk altijd in de marge gebleven. En uh, dat heeft het voordeel dat we misschien met wat meer afstand kunnen kijken op die hele operatie scholenbouw en uh, op de operatie of de opdrachtstelling uh, voor het maken en bouwen van scholen to court. Hoe is dat zo gekomen? Een kleine anekdote, wij kregen in het kader van al die uh, op oproepen is het contract van de uh, scholen van morgen binnen, dat was zo'n map. Ik heb dan gevraagd, moet ik dat allemaal lezen, daar was het antwoord op ja. Ik heb dan gevraagd, mogen we daar ook iets over zeggen, daar was het advies, ah, liever niet, we zijn eigenlijk liever dat je dat gewoon tekent en dat je er dan aan begint. Toen hebben wij gedacht, als bureau, oei, dat is een soort koud voor ons om daar dan ten volle in te stappen en ons te engageren in het maken van die projecten. Ik denk dat dat misschien in zekere zin, is, als ik zie welke rijkdom hier tot stand is gekomen, een gemiste kans is geweest. De kans die we wel hebben gehad daardoor, is om eigenlijk, en dat laat ik u vandaag zien, in de marge van heel dat geweld van die scholenbouwen en die hele gedifferentieerde uh, opgaves, om in de marge een aantal heel bijzondere projecten toch te kunnen realiseren en van op afstand mee te maken. Waar we minder afstand toe hebben, en dat wil ik ook met jullie delen, is natuurlijk het hele... Design, Build, Finance, eventueel Maintain-opgave, dus het hele bouwteam-opgave. Ik, ik ga ook graag terug naar een aantal van de conclusies die in de eerste sessie gekomen zijn. Onze ervaring is, en ik val daarmee meteen met de deur in huis, is het een manier om sneller te bouwen? Nee, dat is het niet. Het is geen manier om sneller te bouwen. Ik kijk naar de bouwtijden van Mechtelthaarschool, kijk naar de bouwtijden die we straks zien van ons kasteeltje, meerdere jaren. We zijn wel. Is het een manier om meer te bouwen? Ja, zeker wel. We hebben meer controle denk ik, over de financiering. Er is veel meer controle over het proces. Er is een veel betere voorbereiding van het proces. Dus we kunnen wel meer bouwen. Is het dan tenslotte een manier om beter te bouwen? Misschien wel. Er zijn toch wel kansen. En Daar kom ik graag toe in, op drie schalen. We hebben drie cases die we jullie willen laten zien. Elk heeft zijn eigen schaal en elk heeft zijn eigen specificiteit. Maar ik begin toch hiermee, een korte preambule. Ik denk dat ik heel dicht bij de spreidstand, de tegenstelling, schijnbare tegenstelling zit die Maarten verwoordde. We willen natuurlijk in die schoolopgave uh, waarden en normen meegeven, skills meegeven, kennis overdragen, bepaalde richting geven. Als maatschappij, vaak vanuit de volwassen blik, soms paternalistisch. Aan de andere kant is dat kind de nieuwkomer, is dat kind waar het om gaat, is het laten zien zonder te dwingen en het verste perspectief mogelijk maken, zonder eigenlijk meteen iets op te sluiten of af te sluiten. En ik denk dat dat een heel uh, belangrijke attitude is die wij proberen te koesteren en die voor mij in deze tekening van uh, Saul Steinberg heel mooi, die spanning zit daar heel mooi in, vind ik. En dat is eigenlijk wat die opgave, de toekomstopgave voor de scholen, wat ons betreft toch tekent. En ik denk dat we dan... Om even die preambulen ook in beeld te laten zien, het geluk hebben gehad om heel vroeg in het bestaan van ons bureau voor een fantastische opdrachtgever, Art Basics for Children, te kunnen werken, die eigenlijk exact in dat spanningsveld een heel interessante bijdrage levert. Die eigenlijk de cultuur, de waarde, de wereld voor mensen ontsluit, maar op een manier die heel uh, terughoudend is, die de, de antwoorden niet geeft, maar wel de vragen stelt. En dat ook doet in een heel bewuste uh, setting. Ik laat gewoon de beelden even zien om er niet veel tijd aan mogelijk te maken, die een soort breedheid heeft. Uh, bijna een soort encyclopedische over bewegen en bewegingsleer, maar ook over grafiek. Over boeken. En de hele werking van Art Basics for Children is gebaseerd op de boekencollectie van Gerard Jäger als aanjager. En ook de bibliothecaris van die organisatie, maar er is natuurlijk veel meer. Er is ook sprake van een soort curatorschap over hoe je die dingen bij kinderen brengt. En dus hebben we heel vroeg ervaring opgedaan, denk ik, in het maken van die schoolopgave in de zin van hoe positioneer je als architect als je dat mogelijk moet maken. Als je dat spanningsveld moet, moet mogelijk maken, maar tegelijkertijd moet open openhouden. En dat is wat ons betreft het leidmotief toch geweest bij heel veel architecturale ingrepen die in een soort wisselwerking tot stand komen. En zo is het eigenlijk ook in een school. Denken wij, de school behoort niet af te sluiten. De school behoort zich te openen. Breed naar de maatschappij, naar de opvoeding van het kind, naar de dromen die het heeft, maar beoogt toch ook wel duidelijk te zijn en een soort heldere setting te geven. En dat hebben we eigenlijk op een aantal schaalniveaus mogen doen vanuit die marge in de Scholenbouwen. De eerste case daarin is de case van het Spectrum College, die een naam is achteraf gegeven als het kind geboren was. Omdat wij net die opdracht hebben gekregen omdat het niet duidelijk was op welke manier die school zou kunnen landen op een site die heette Bogaarsveld. En zei ik een site van hectare, 6,5 hectare, 65.000 meter, die om zich eens groter was dan een bestaande kern van Beringen. En er was natuurlijk heel veel koudwatervrees. Uh, Ozaar, het bureau dat uiteindelijk de school gebouwd heeft, had die opdracht al in de, en heeft die dan later overgebracht naar het design- en beeldformule. Maar er was heel veel onduidelijkheid van hoe moeten we die school nu vormgeven. Het Bogaarsveld, nogthans, werd getekend door heel uh, duidelijke lijnen: Noord-Zuid, de hoofdontsluiting die Beringen ontsloot maar ook andere hoofdontsluitingen, trein, Albertkanaal. En eigenlijk nagenoeg Oost-West, of minstens orthogonaal erop, de landschapsstructuren die de beken, het Boogaarsveld, de Zwarte Beek, de hele vallei van de Zwarte Beek met zich meebracht. En eigenlijk, en dit toont een beetje, deze kaart toont een beetje het belang van de opgave, de school had een heel mooie ambitie, maar had ook bijzonder veel impact. Dus we hebben, denk ik, in het voorbereidend traject voor het masterplan voor Boogaarsveld, de impact onderzocht van het feit dat die scholen, dat waren vijf scholen uiteindelijk samen in de kern, die gingen allemaal die kern verlaten en die gingen samen naar het Bogaarsveld. Dus eigenlijk kun je al zien op deze tekening dat er nagenoeg een leegloop van Beringen Centrum zou betekenen. Dus aan die kant was heel veel angst, dus het was een soort dubbele opdracht ook voor de herbestemmingen. Uh, een eerste oefening voor de herbestemmingen, omdat die sites ook allemaal verkocht moesten worden. Uh, en herontwikkeld moesten worden, met die herontwikkeling dan weer mee, mee moesten bijdragen bij de ontwikkeling van het kernweefsel van de stad. En de andere vraag was die in het begin misschien vage ambitie van vijf scholen, maar wel met een heel duidelijke en goede intentie om een soort uh, schooloverschrijdend project tot stand te brengen dat dan later het Spectrum College is gaan heten en wat mij betreft een heel interessante uh, uh, oefening is. Een oefening ook op die sociale... Uh, Principes, die we misschien niet zo vaak adresseren, maar die er wel zijn. Dus je ziet eigenlijk, een van die scholen was het sint Jovis College, naast de kerk. Prachtig gebouw, statig, in het hart van Beringen Centrum. En dan iets meer naar de rand, het andere, een van de andere scholen die meeging, ging, het Vrij Technisch Instituut, Beringen. Nog enigszins herkenbaar als een soort waardig, technisch, industrieel gebouw. Om dan te komen tot het. Schootje van het beroepsonderwijs. Durven we vandaag kinderen nog zo uh, onderbrengen? Achter een prikkeldraad, naast de parking, een totaal vervallen schoolgebouw. En het is meer dan, dan we soms durven denken, denk ik, kunnen natuurlijk mensen en kinderen die settings lezen. En dat is, denk ik, de kern van hun project geweest. En dat is waar die mensen een ontzettende pluim voor verdienen. Dat is dat ze eigenlijk gezegd hebben in hun opdrachtstelling, kijk, wij willen dat samenbrengen. En eigenlijk willen we daarmee... En daar waren ze echt... Uh, vooruitlopend. We willen ook niet in de valtrappen van de inmiddels politieke discussie over een brede eerste graad. Uh, de vervaging tussen kwaliteiten, profielen van kinderen. En zij hebben eigenlijk gezegd, we gaan die scholen wel samenbrengen in een soort principe van eenheid en diversiteit, maar we gaan niet voor een brede eerste graad. Dus we gaan een nieuwe campus maken waar dit soort sociale en afleesbare tegenstellingen uitgewisseld worden. Uitgewist worden. Maar we gaan wel zorgen dat ieder op zijn eigen snelheid en zijn eigen manier nog in die nieuwe... Scholencampus terechtkomt. Ik toon maar meteen het masterplan. Uh, Wij hebben dan getracht om. Dat heeft ook met de grondeigendommen te maken, maar zeker ook met de Beekvalleien die in die Oost-West-richting lopen. De kaart is nu iets gedraaid. Straks zagen we de kaart uh, met de noorden boven. Uh, we hebben dan een centrale explanade gemaakt die de hele scholencampus aantakt. De bestaande middenschool hebben we gecomplementeerd, omdat die ook aan uitbreiding toe was. De sporthal hebben we ernaast gelegd, samen met de sportterreinen, En dan hebben we eigenlijk dat grote schoolcomplex gemaakt dat ook dwars nog eens dooraderd werd door publiek toegankelijke routes. De Esplanade, Noord-Zuid, is natuurlijk een heel belangrijke route, niet alleen om het centrum te bereiken, maar eigenlijk ook om via een brug over de uh, Zwarte Beek de rest van Beringen richting de uh, Beringenmijn te bereiken. Dus ik denk dat eigenlijk die hele voorbereidende opgave, die nadien dan gekristalliseerd is in een school, uitzonderlijk belangrijk was. En waar het natuurlijk een kwaliteit is dat we niet alleen het landschap overeind konden houden, een heel duidelijke ontsluitingsstructuur, maar ook die ontmoetingsruimte voor langzaam verkeer, zacht verkeer heel duidelijk hebben kunnen vormgeven vooraf. Nog iets over het programma, dat is gaandeweg uh, scherp geraakt. En eigenlijk zijn we daar weer heel, heel blij voor, dat heeft ons heel veel overleg gekost. En eigenlijk hebben we het programma verneveld en hebben we eigenlijk elk van die vijf scholen hun programma aanhoord en samen met hen gekeken op welke manier we dat programma vorm konden geven, op welke manier we dat konden herprofileren en op welke manier we afscheid konden nemen van die vijf leesbare, of drie minstens, leesbare entiteiten op de campus. De campus nu is 27.000 meter groot, er zitten 2.000 leerlingen, dus het is een echte grote school. En wat we natuurlijk wilden bekomen is op die manier, is dat in het hart van die school en tussen al die onderdelen, zonder dat de scholen afleesbaar zijn, dat die relaties op die campus gelegd konden worden. Dus dat was een soort moment van kristallisatie, niet alleen voor onszelf, maar ook wel in het proces om te komen tot die school. Hier is een volumestudie van dezelfde masterplan, dat dan naderhand geconcretiseerd is, eerst nog in uh, volumestudies, beelden van ons en later ook in de uiteindelijke realisatie door OZAR, waar je de esplanade ziet, ook de dwarsverbindingen ziet, de ontmoetingsruimte ziet voor de leerlingen, de sportterreinen ziet, grenzend aan die esplanade. En dat betekent, denk ik, dat we door dat voortraject, en dat is natuurlijk ook echt een les, dat is door dat iets los te maken. En de vraag is natuurlijk, als het proces nog sneller op elkaar wordt afgestemd, als het design en beeld echt geïntegreerd wordt, zullen we misschien nog meer kansen hebben om, om tijdswinsten en budgetwinsten te boeken. We moeten natuurlijk zorgen dat we de kansen ook blijven houden om dit soort complexe problemen toch te kristalliseren voor ze in die uh, snelkookpan terechtkomen. Een tweede case is opnieuw een pilootproject. Dus dat hoorde wel tot de operatiescholen van morgen. Dat is het Groenendaal College in Merksem, waar wij eigenlijk een historisch kasteel hebben kunnen verbouwen of liever terug herbestemmen tot een uh, schoolgebouw. Het is een kasteeltje dat een grotere scholensite lag, waar eigenlijk hier een klassieke, grootschalige uh, school was. Een klein aantal containerklassen toen uh, waren en dan een sporthal en een uh, kasteel. Een kasteel dat natuurlijk initieel geen school was en dat op de koop toe, naderhand, dit is een historische foto van het kasteel, verbouwd was geraakt. Dit is een luchtfoto van de zitting, dus u ziet hier de sporthal, het kasteeltje, natuurlijk het fantastische park en de oude school de containerklasse, waarover straks meer. En eigenlijk was het zo dat dat kasteeltje nagenoeg onmerkbaar verbouwd was, in de zin dat daar twee vleugels waren aangezet op een soort integ integratieve manier. Als je goed keek kon je wel lezen dat die uitbreiding eigenlijk minder waardevol was dan het kasteel zelf. En daar zijn we op zoek gegaan, in overleg met erfgoed, uiteindelijk naar het toevoegen van die extra ruimte, van die school breed te maken, maar die school eigenlijk ook diep te maken, die school ook hoog te maken. Breed te maken in de zin dat je dan van het park meteen die dubbel hoge ruimte binnenkomt. Maar daarbij ook eigenlijk iets wat voor goed minder waard was, dat was eigenlijk die uh, minder goed gelukte uitbouwen, van die toch net te omhelzen en die te gebruiken. Hier is natuurlijk op het punt van output-specificaties niks klopt. Hè. Dus we hebben, en dat is dan toch de... De, daar ben ik het helemaal eens met de stelling. Het zijn de mensen die het doen en niet de papieren. We hebben uh, werd ons natuurlijk gevraagd, ja, kunnen jullie de outspoedspecificaties van de vloer, op draagvermogen, akoestiek, et cetera. Nee, dat kunnen we niet. We mogen misschien wel het kasteel ontmantelen om te kijken of we het zouden kunnen, of we het jullie zouden kunnen beloven. Nee, je mag niet ontmantelen, want er is een, uh, je hebt geen aannemer. De aannemer komt straks, uh, wordt die pas aangesteld. Dus hebben we hebben uiteindelijk echt moeten drukken. Om toch te mogen ontmantelen, hebben we dan gedaan om zo toch die uh, kwaliteit te kunnen zoeken en die uh, initieel relatief banale uitbreiding te kunnen omarmen tot een soort collectieve ruimte die kan ingericht worden als refter, maar evengoed als uh, collectieve plek voor de buurt. Er wordt heel veel vergaderd toch, vanuit de school. Hier zie je het kasteel in Stelling en in Werf. En waarbij we dan toch echt op zoek zijn gegaan... Uh, Binnen die ruimte naar de kwaliteiten die eigenlijk in dat casco besloten lagen en die niet altijd met die erfgoedwaarde belast waren, die toch andere kansen bieden. Dus het is ook een manier om zich te verhouden tot uh, bouwen en het is een manier om na te denken over verder bouwen en niet te, te blijven denken dat een school een school is en dat het daarmee stopt. Dit was een kasteel en dat is een ongelofelijke school kunnen worden. Dat is een ongelofelijk voorbeeld, denken we, van een middelbare school kunnen worden. En de eerste beelden, zo wordt het eigenlijk ook echt gebruikt, uh, toonden eigenlijk wel die potentie. En hebben we met het geluk dat iedereen aan tafel is blijven zitten en ondanks al de uh, moeilijkheden van het pilootproject, toch heeft doorgeduwd. Maar opnieuw hier, ik denk, we, zijn, uh, we hebben er jaren over gedaan. Ik denk dat heel veel mensen, inclusief wij zelf, er heel veel energie hebben geïnvesteerd om het goed te krijgen en om die kans te maken nagenoeg tot wat ze is vandaag. Uh, op het lokaal waar je natuurlijk klassen treft, die je onmogelijk nog kan maken. Dus dat moeten we toch echt leren omarmen. Prachtige parket, prachtige plafonds, uitgevend op die dubbelhoge uh, centrale ruimte. Dus het zijn echt kansen, denken wij, en vandaar moeten we zeker in die pilootprojecten verder nadenken over hoe we deze kansen in de toekomst gaaf kunnen houden. Een beeld vanuit de dubbelhoge ruimte, de lokkers, de passerellen voor de klassen langs de klas zelf. In de nieuwe oorspronkelijke inkomhal, met natuurlijk de noodzakelijke integratie van nieuwe liften, maar ook de torenkamers die spreeklokalen, zorgklassen, vergaderruimtes kunnen worden. In het beeld van het project zoals het opgeleverd werd. Ook mijn grote buitenruimte die de overgang tussen die dubbelhoge ruimte in het park maakt. En nadat die opdrachtgever hebben we nog één keer het geluk gehad, ik laat u nog snel iets zien, niet scholen vanmorgen, een soort snoepje voor op het einde, was het voor ons ook. Na het hele worsteling met het kasteel, waren er nog vier containerklassen en zei dezelfde opdrachtgever tegen ons, we hebben nog een capaciteitsproject. Zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om eigenlijk in nauwe relatie met het landschap voor onze eerste graad, dus de eerste leerjaren, de, de containerklassen te vervangen door parkklassen? En natuurlijk is dat een fantastische opgave, en hebben we echt ingezet op uh, niet alleen op snelheid, omdat alles in CLT gebouwd is, maar ook op kwaliteit. En heeft de oprechtgever dat ook echt omarmd, en hebben wij die vier containerklassen, die energetisch volledig uitgewond waren, eigenlijk op een uh, relatief korte tijd kunnen omvormen tot een volwaardig schoolgebouw voor de kleinste. En daarmee op dat domein, dus het kasteel wordt eigenlijk ingenomen door de hoogste graden, van het middelbaar. De parklassen zijn eigenlijk voor de laagste. Uh, klassen in de lagere school. En zo eigenlijk echt de kwaliteiten van dat landschap voor die school uit te spelen. Zowel voor grote kinderen als voor de kleinste die daar uh, thuis zijn. Een gebouw dat natuurlijk een uh, schoolgebouw is met klassen, maar een gebouw dat volgens ons ook een soort archetype is waarbij we de diagonale positionering op het terrein eh, eigenlijk een kwartslag gedraaid ten opzichte van het hoofd hebben gereflecteerd in het plan waarbij de draagstructuur van het dak diagonaal op de klasse staat, waardoor elke klas ook een soort gewelfde uh, plafond heeft en er centraal een soort uh, bijna sacrale ontmoetingsruimte is, een doorloop is van buiten naar buiten, waardoor die centrale ruimte klasoverschrijdend werken mogelijk wordt gemaakt en we dan dankzij het sparen van die circulatie twee zorgklasjes kregen, grenzend aan de andere klassen. Dit is die centrale ruimte, klein, op schaal, maar wel gewoon heel fijn, als de klasdeuren open gaan en ook als autonome ruimte te gebruiken, als de klasdeuren dicht zijn. De sneden. Alles in CLT gebouwd, volledig afgewerkt met een houten gevel. Uh, Natuurlijk energetisch uh, ongeveer tien keer beter dan wat er stond. Heel veel materialen, heel aanraakbaar, warm. Dingen waar je op kunt zitten. Dank u wel. Dank je wel. Um, dan vraag ik nu Jeff voor zijn presentatie. Terwijl we even overschakelen naar PowerPoint. Alsjeblieft. Dank je. En dus hier naar voren. Ja. Oké, okay. goedemiddag. Um, een beetje anders perspectief dan uh, wat Koen er net gebracht heeft. Uh, natuurlijk ook een andere situatie, hè, uh, het stedelijk onderwijs. Wie zijn wij? Uh, misschien toch even meegeven uh, voor de mensen die ons nog niet kennen. Heel veel, heel veel mensen ken ik al wel, omdat er collega's in de zaal zitten, maar ook omdat er architecten zijn waar we mee samenwerken. Uh, wie zijn wij? Wij zijn een netwerk van 115 scholen, verspreid over heel Antwerpen, van Berendrecht tot, uh, tot Hoboken. Uh, en wij bieden eigenlijk ongeveer al het onderwijs aan dat je kan aanbieden, behalve hogeschool en universiteit. Dat betekent van kleuters tot volwassenen, wij zeggen wel eens van 2,5 tot 85, 86, noem maar op. Uh, Verspreid over heel die stad, uh, van Beenders tot Hobok, heb ik al verteld. Dat wil zeggen dat wij heel veel schoolgebouwen in een heel dens gebied hebben um, en dat wij natuurlijk ook wel wat op een aantal dingen botsen. Maar daar kom ik zeker en was nog op terug. Um, wij zijn ongelooflijk hard aan het werken om onze schoolgebouwen tegen orde te krijgen en om capaciteit bij te creëren. Gemiddeld draaien wij een omzet op vastgoedprojecten alleen van 40 miljoen per jaar. Uh, niet onlogisch gezien een uh, groot aantal gebouwen, maar ook omdat we echt wel nood hebben aan zowel renovatie van bestaande mooie oude erfgoedgebouwen als het bouwen van capaciteit. Daar kom ik ongetwijfeld ook nog op terug. Internationaal onderzoek heeft ondertussen al wel verteld wat de impact is van een leerkracht en een schoolteam op een leerling. En leerwinst creëren, daar zijn we natuurlijk mee bezig. Onze leerlingen, alle 55.000, proberen klaar te maken voor de stad van morgen. Actieve burgers van de kneden, zeg maar. Um, en leerwinst te goed mogelijk te creëren. Leerwinst is datgene wat wij eigenlijk proberen te doen. Dat is onze core business. Nu, um, die impact van een leerkracht, dat weten we allemaal. We weten ondertussen ook dat de impact van een schoolgebouw op die leerwinst, op dat creëren van leerwinst, dat dat eigenlijk redelijk hoog is. Uh, vroeger geloofden we dat, nu weten we uit heel wat onderzoek dat eigenlijk schoolgebouwen daar een heel belangrijke invloed op hebben. Daarom investeren wij ook zo actief in, uh, in onze schoolgebouwen. Daarom vinden we het ook zo belangrijk, en willen we daar heel veel geld uh, tegenaan te zeg maar. en vinden we ook heel belangrijk om er goed over na te denken wat dat we dan doen met die gebouwen. Uh, professor Hetti, een internationaal onderzoeker, die heeft uh, de correlatie eens een keer onderzocht van wat dat betekent rond luchtkwaliteit, en comfort, en geluid. En uh, dat soort van parameters die maken dat um, als een leerkracht zich goed voelt in die klas, als een leerling zich goed voelt, dat die leerwinst verhoogt. En daar doen we het eigenlijk voor natuurlijk. Daarom zijn wij um, zo fors bezig met die schoolgebouwen. En zo bouwen wij mee aan de stad van morgen, niet enkel door schoolgebouwen te bouwen, maar ook aan die leerlingen natuurlijk um, te werken. Nu stedelijke context. We zijn niet in Beringen. Uh, Iedereen weet nog wel dat de wereld globaliseert en urbaniseert. En die verstedelijking volgt Antwerpen ongetwijfeld ook heel hard. En die demografische evolutie die wordt nog versterkt door heel wat inwijkelingen. En uh, ik moet het hier niet vertellen, iedereen kent het verhaal van capaciteit. De komende zes jaar moeten wij volgens de berekeningen van Hiva nog 11.000 extra plaatsen creëren in Antwerpen. Voor secundair en basisonderwijs. 11.000. Dat moeten wij niet alleen doen met stedelijk onderwijs. We hebben ook nog partners zoals het GO, het gemeenschapsonderwijs en het vrijonderwijs. onderwijs. Maar we staan eigenlijk nog altijd volop in die focus op schoolgebouwen bijbouwen. En dus die demografische evolutie, uh, die, daar worden wij verder mee geconfronteerd, ook de komende periode. Dat is één ding. Het andere ding is natuurlijk ja, die demografische evolutie: mensen worden ook ouders. Uh, die druk op die ruimte in de stad die wordt alleen maar groter. Ik ga geen voorbeelden geven, iedereen weet wel waar ik het over heb. Uh, die druk op die stad die wordt zodanig groot dat het bij wijze bijna een paradox wordt. Hoe gaan we om met die, die groei van die bevolking? Eigenlijk in een ruimte die min of meer dezelfde blijft. We kunnen wel een beetje naar Nieuw-Zuid uitbreiden en op het eilandje, maar eigenlijk weten we ook wel dat op een bepaald moment die grenzen stoppen en toch dat die aantrekkingskracht van die stad blijft groeien. Een probleemstelling waar ik van hoop om samen met jullie architecten creatief mee aan de slag te gaan om te maken hoe we daarmee omgaan om kwaliteitsvol onderwijs te bieden en die leerwinst te versterken enerzijds en toch in die schaarse ruimte mee om te gaan. En daar botsen wij op, of tenminste, dan moeten wij samen jullie zoeken naar goede oplossingen. En we hebben er een paar opgeleist die wij nu al kennen en waar we een aantal voorbeelden van hebben hoe we nu samen met heel wat van jullie daar al aan werken. Eigenlijk kan je grosso modo vertellen dat wij nu al twee dingen doen, heel actief, om die problematiek rond uh, demografie en ruimte op te vangen. En eentje daarvan is verdichting, het andere is delen. En die twee thema's wil ik nu verder een beetje met een aantal voorbeelden uh, uitspitten. Verdichten dat begint in eerste instantie met de vierkante meter schoolgebouwen die wij nu al hebben zo goed mogelijk te gebruiken. Tijdens de schooltijd en na de schooltijd. Dit is een voorbeeld van uh, een pas gerealiseerd project uh, waarbij we niet enkel in deze ruimte heel veel polyvalente ruimtes hebben gecreëerd die we... Gebruiken niet enkel als refter, maar ook als open leercentrum. De uh, refter is bovendien ook nog de leraarskamer. En, uh, ik heb me laten vertellen dat het bureau van de directeur en het secretariaat gewoon in dezelfde ruimte is. Met andere woorden, we gaan multifunctioneel polyvalent bouwen en we gaan die ruimtes goed mogelijk gebruiken. Dat vraagt van schoolteams en directies wel enige aanpassing. Het is niet meer zo dat elke school zijn eigen leraarskamer heeft of elke klas een eigen klaslokaal heeft. We moeten echt gaan kijken naar hoe we ruimte zo goed mogelijk kunnen gebruiken. Um, ja, en dan ga je naar flexibele oplossingen zoals ja, heel simpele dingen. Hè. Maar je ziet ook dat wij hier al rekening houden met licht hè, en toegang enzovoort. Um, verdichting met andere woorden, gebruik je, je klaslokaal zo goed mogelijk. Tijdens de schooltijd, maar ook daarbuiten. Uh, heel veel van onze secundaire scholen zijn nadien gewoon de scholen van het volwassen onderwijs. Of basisscholen die na de schooltijd de academisch ontvangen. Ik kom straks daar nog verder op terug, want um, tijdens de schooltijd binnen onze eigen organisatie proberen we dat te doen. We hebben ook nog samenwerking met anderen maar aan brede school, daar kom ik tebied, uh, zeker ook nog op terug. Verdichting is ook um, gaan kijken naar hoe kunnen we differentiatie in lessen, um, hoekenwerk, projectwerk. Hoe kunnen we dat doen door bijvoorbeeld hier in het vliegertje in Deurne uh, de gangen op een of andere manier toch ook slim te gebruiken. Zodat wij individueel werk kunnen doen aan die bureautjes in de gangen, terwijl er binnen in het klaslokaal projectwerk bezig is. Of gedifferentieerde gesprekken kunnen doen in die gang, terwijl de klas gewoon verder loopt. Uh, want dat is ook onderwijs van deze periode. Heel veel van die mooie grote stadsgebouwen waar ik ook van hoop dat we die kunnen blijven gebruiken voor onderwijs, hè. wat zie je daar? Heel vaak hoge ruimtes. Uh, wat doen we steeds vaker? Dat is duplexen bouwen in klaslokalen. Uh, ik moet u zeggen dat dat voor de kleuterjuf niet altijd evident is. Als de kinderen in hoekenwerk boven aan het knippen zijn en de juf is beneden, dan is dat soms lastig. En onze juffen, moeten moet daar eerlijk over zijn, die botsen daar soms op en die klagen daar soms ook over en die moeten ook op zoek naar hoe we dat nu eigenlijk op Maar we zien wel, en we zijn er ook wel mee bezig om eens te bekijken, hoe gaan we daar nu mee om in onze schoolwerking? Want duplexen zijn natuurlijk bij uitstek een manier om schaarse ruimte goed te gaan gebruiken. Prachtig project hier in de Van Marlandstraat waar we één klaslokaal hebben uitgerust en waar we hopelijk binnenkort... Na een evaluatie ook die andere klaslokalen verder kunnen gaan, gaan doen. Verdichting is ook en zeker in zeker een stedelijke context iets waar we moeten mee rekening gaan, als het gaat over spelen. Um, ik heb gehoord dat al over agenorm is gegaan. Daar straks ik ga daar niet te veel op ingaan, um, maar wij proberen drie en vier vierkante meter per leerling te voorzien en daar slagen wij niet altijd in in een stedelijke context. Hè. Uh, wat doen we dan? Uh, spelen niet schiften. Spelen in shiften is een super eenvoudige oplossing, maar niet zo gemakkelijk als het schoolteam uh, daar naar kijkt. Hè. En soms ook de buren. Want spelen in shiften betekent dat je speeltijd gewoon verlengt. En als de klas al terug bezig is, de lessen en de andere leerlingen zijn aan het spelen, dan moet je daar rekening mee houden. Ook daar opnieuw vragen wij van schoolteams en van buren soms wel wat flexibiliteit. En is ook dat iets waar we moeten mee leren omgaan. Maar we kunnen niet anders. Hè. Op heel veel locaties van ons stedelijk onderwijs spelen wij in schiften. Dat is de realiteit. Wat we ook steeds vaker doen, is spelen op hoogte de vierkante meters van een speelplaats gewoon exponentieel doen groeien. Um, ook dat vraagt wat extra aanpassingen, hè, want ja, het toezicht op een speelplaats is anders dan er daar natuurlijk een verdiep bovenop staat. Um, maar steeds vaker doen we dat. En dit is nu nog een eenvoudig voorbeeld van hè, een volume creëren op de speelplaats. Je hebt meteen ook overdekte speelplaats, dat is handig. Maar evengoed zijn we bezig met projecten waarin we echt op de derde, vierde verdieping op een dak Um, realisatie doen van dekspeelplaatsen. Uh, ook dat zijn dingen die we tegen ouders moeten uitleggen soms. Je kind gaat spelen op de derde verdieping. Wat betekent dat? Naar toezicht enzovoort. We doen dat natuurlijk op een goede manier. Hier ligt wel nog wel uitdaging om samen met jullie creatieve architecten na te denken over of we die trap niet uh, een geleibaan van kunnen maken of we extra groen kunnen voorzien op die speelplaats. Want uh, heel vaak zijn dat nu nog echt wel gewoon dals op een verdieping. Daar is nog wel wat extra winst uit te halen. Maar prachtige projecten die we realiseren. En dit is er eentje van, maar ze zijn er denk ik drie, vier verschillende nu bezig in realisatie om op hoogte te kunnen spelen. Dan nog blijven wij in shiften spelen, vooral duidelijkheid. Dit lost het probleem in shiften niet op. Oh, prachtig. Dat wist ik niet. <lacht> uh, verdichten betekent ook de schaarse ruimte gebruiken om nog schoolgebouwen bij te creëren. Door bouwblokken... Uh, te realiseren en te bebouwen um, in binnengebieden. Um, hier hebben we een prachtig project pas gerealiseerd in de Louis-Trouistraat, waarbij we inderdaad een bouwblok hebben afgewerkt en uh, extra capaciteit hebben kunnen creëren voor onze lagere school ter plaatsen. Ik ga daar niet flauw over doen, uh, verdichten in binnengebieden of in bouwblokken is meestal bras met de buurt. Um, dit projectje, um, ik ga daar niet te lang bij blijven stilstaan bij de details van dit project, maar dit is een voorbeeld van hoe schaarse ruimte uh, daar wordt voor gevochten. En, um, en heel vaak is het dan een, een overweging in het, uh, algemeen belang of het algemeen belang van de buurt, die graag die schaarse open ruimte, die vaak groen is, wil behouden, um, terwijl wij natuurlijk ook gewoon goede schoolgebouwen willen bijbouwen en capaciteit willen creëren. En um, dat verricht soms heel veel overleg met de buurt. Dat lukt niet altijd of niet altijd tot het goede resultaat. Um, en dan kom je in een soort van situatie terecht waarbij dat je een schoolgebouw wilt realiseren met een prachtig project, maar waar we... Voorlopig in conflict blijven liggen met die buurt. En je dus eigenlijk wel wilt verdichten en, uh, en op een slimme manier proberen rekening te houden met ieders belangen, um, maar dat niet altijd lukt. Ik breng me wel naadloos bij het volgende thema, want verdichten is er eentje van. Ik zei delen is het andere. Wat we dan heel vaak proberen te doen in dit soort van projecten, is, uh, is maken dat we iets teruggeven aan de buurt. Hè. Um, dit is het binnengebied zoals het nu is, waar de school hier van voor is. Hè. En hier is voor de rest uh, groen en speelplaats, zeg maar. Hè. Um, wat de architect gedaan heeft, is eigenlijk een volume bijgebouwd hier in het midden voor de school en een turnzaal, turnzaal en polyvalente ruimtes van voor. Um, en het idee is dan dat we eigenlijk, dat hebben ook met de buurt besproken, had, hier een soort van publieke ruimte bij creëren, een soort van pleintje, waar het wel kan, want de straten zijn heel smal in die buurt. Hè. Je creëert eigenlijk een stukje publieke ruimte bij. Um, en je gaat ook dit gedeelte uh, delen met de buurt voor sportverenigingen, buurtverenigingen, buurtfeesten, noem maar op. En dat brengt mij het naadloos bij het, uh, bij het deeltje delen. Ruimtes delen is natuurlijk ook een goede manier om met die paradox om te gaan. Um, noem het brede school, noem het open school. Um, op zich is dat uh, niet zo belangrijk. Een schoolgebouw is maatschappelijk. Dat is duidelijk, denk ik. Hoe kunnen we die schoolgebouwen ook in die buurt een uh, maken? Um, schoolgebouwen delen is soms gemakkelijk, speelplaatsen delen is soms moeilijker. Hè? Wat we met dit project gaan proberen te realiseren, is uh, de speelplaats... Die we eigenlijk in drie stukken gaan verdelen. Dit is het gedeelte vlak achter de school, grenzend aan de tuintjes van de achterburen. Dit gedeelte gaan we publiek maken na de schooltijd. En hier gaan we samen met het woonzorgcentrum in de buurt een soort van potentuin, uh, groente- plantentuin realiseren die we samen gaan beheren, die nu ook al bestaan, maar die we moeten evacueren om onze school te kunnen realiseren. Met andere woorden, een stukje semi-publiek, een stukje publiek en een stukje school. Waarom zeg ik dat het niet gemakkelijk is? Um, heel vaak zijn er conflictuerende belangen bij mensen die zeggen waarom zit uw speelplaats niet open voor de buurt na de schooltijd? Um, totdat natuurlijk die buren die hier wonen en hier hun tuintjes hebben dat horen en natuurlijk een totaal ander idee hebben over dat openstellen van dat binnengebied. Um, en eerlijk gezegd moeten wij ook zeggen dat als dit opengesteld wordt buiten de schooltijd, dat wij binnen de korse keren ambras hebben met vandalisme en inbraken. We hebben een paar projecten waar we de voorbije jaren serieus hebben afgezien van het openstellen van dat stukje binnengebied aan schoolgebouwen. En je moet daar niet naïef in zijn, vind ik. Je moet zorgen dat je dat op een slimme manier doet. Hier in de Van Duistraat denken we dat we dat slim kunnen doen door een stuk van onze speelplaats eigenlijk terug te geven aan de buurt na de schooltijd, zonder dat we eigenlijk de veiligheid en de controle op dit stuk hier moeten opgeven en zonder dat deze buren met hun tuintjes om tien uur s'avonds komen klagen omdat er daar nog Weet ik wat voor ongure types rondlopen. Hè. Dus speelplaatsen delen, ja, maar daar waar het kan en op een slimme manier. Um, soms gaan we nog veel verder. Extreem. We, een, uh, we zijn een school aan het bouwen en verbouwen, midden in het Nachtegallenpark. En de speelplaats is gewoon het park. En. Uh, dan moet, je, dan moet je steunen op een heel sterk schoolteam dat gelooft in dat project. En die gelooft in wij kunnen op een goede manier toezicht doen en onze kinderen um, op een goede manier afspraken maken over hoe dat je speelt in een, in een publiek domein. Hè. Uh, nu, nog, nu nog de mensen van uh, de inspectiediensten overtuigen dat we geen hekken moeten zetten rond, uh, uh, in het park en dat die struiken voldoende beschutting geven om die veilige schoolomgeving te kunnen creëren. Die ouders ook vragen natuurlijk. Hè. En, uh, prachtig project waar we een stukje nieuwbouw realiseren. Hier ook een stukje nieuwbouw en die twee paviljoenen renoveren. Uh, de, bouw, de bouw is volop bezig. Um, en dus De, de speelplaats is eigenlijk gewoon het park. Dat is nog eens uh, hetzelfde project. Gebouwen delen is typisch het verhaal van toerenzalen delen. Um, dat doen wij veel. Um, 85 van onze 170 locaties die worden nu op dit moment... Niet op dit moment, maar in deze periode, uh, al gedeeld. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk bijna de helft van onze schoolgebouwen openstellen voor breed gebruik. Uh, klassiek zijn dat turnverenigingen, sportclubs, yogagroepjes steeds vaker, uh, noem maar op. Uh, en turnzalen delen, dat is een kwestie van te zorgen dat je op de juiste manier inplant, goede toegangscontrole organiseert. En dan is dat prachtig om te doen. We doen niet enkel turnzalen. Steeds vaker krijgen we ook vragen om klaslokalen te delen. Dat is soms wat moeilijker, uh, want dat is meestal midden in het gebouw. Dan moet je anders conciperen, moet je bij de start van een renovatie of een nieuwbouw anders denken. Maar steeds vaker is er, uh, zijn er vragen rond huiswerkbegeleiding, taallessen, moslimklassen of islamklassen, moet ik zeggen, enzovoort. En wij proberen daarop in te gaan, daar waar het op een slimme manier kan. Uh, en we hebben ook nog echte deelprojecten, daar bedoel ik mee, projecten dat we samengebouwd hebben. Hè, en, uh, een sportzaal op Linkeroever dat we samen met het gemeenschapsonderwijs, met de sportdienst in onze school hebben gerealiseerd. We hebben samen investeringskost gedragen. We hebben samen afspraken gemaakt over gebruik. Ik denk dat dit het meest gebruikte sporthal is van Antwerpen. Uh, maar het staat eigenlijk nooit leeg. Rifters delen we ook voor uh, babyborrels, buurtfeesten, uh, noem maar op. Polyvalent bouwen, ruimtes delen, supergoed. Twintig uh, jaar geleden, 30 jaar geleden, was er niet echt sprake van een demografisch probleem in Antwerpen. Integendeel, we hebben toen schoolgebouwen afgestoten, jeugdhuizen van gemaakt, uh, andere bestemmingen gegeven. En wat gaan we binnen twintig jaar vertellen als we hier in deze zaal zitten? Gaan we dan nog altijd scholen bijbouwen of moeten we terug scholen sluiten en andere bestemmingen geven? Uh, we beginnen glazen bol. Ik denk dat we gewoon slim moeten zijn in hoe we bouwen. Um, en dus flexibel bouwen betekent ook schoolgebouwen bouwen, die misschien in de toekomst een co-housingproject kunnen zijn, of een uh, woonzorgcentrum of een buurthuis. Um, en dat is niet evident, zeker niet in bestaande gebouwen. Want die zijn heel vaak geconstrueerd met een lange gang en een klaslokaal. En hoe doe je dat dan? Maar zeker bij nieuwbouw moeten we daar echt wel fors over nadenken, denk ik. En ook eens denken aan, uh, aan hoe dat we modulair bouwen en hoe dat Agion en, en inspectiediensten echt uh, werk maken van een kader waarin dat we modulair bouwen voor scholen. Niet enkel kunnen doen in tijdelijke huisvesting en mobiele units, die dan vaak energetisch niet zo interessant zijn of zeker niet zo uitdagend. Uh, maar waar dat we wel kunnen zorgen dat die, als het niet meer nodig is, kunnen weggenomen worden en met andere manieren kunnen gebouwd worden. Um Ik heb nog twee uh, doodenders als uitsmijter. Uh, stedelijke context. Vergroening staat voor uh, meer kinderen, maar het staat ook voor natuurlijk weinig groen in onze stad. En ik heb al verteld over die conflictueuze situatie, bouwen we school of laten we buurtgroen staan. Wij geloven heel erg dat, uh, dat we moeten werken aan meer groen in onze scholen. Uh, en hoe we dat moeten doen, dat weten we nog niet. We zijn aan het experimenteren met een aantal van die, met die zaken. en Ik hoop dat we samen met architecten en jullie kunnen nadenken over hoe we dat nog meer kunnen doen. Zodat het eigenlijk um, voor de kinderen een, een betere situatie is. Het, het is heel duidelijk, um, zicht op groen, veel licht, uh, spelen in groen, dat helpt om um, ontspanning en leerprestaties te verbeteren. En dat is in een stedelijke context niet gemakkelijk. Uh, dus moeten wij echt nadenken de komende jaren over hoe we onze speelplaatsen, onze klaslokalen, onze schoolgebouwen verder kunnen vergroenen. Um, Weten we natuurlijk daar allerlei kosten aan hangen op onderhoud, maar ik denk dat we die, die uh, dat moeten pakken hè, dat we daar moeten doen. Um, te meer omdat natuurlijk iedereen. Er komt nog een animatie tussen, uh, omdat iedereen deze kaart wel kent ondertussen. Uh, ik ben geen mobiliteitsdeskundige. Ik ben ook niet verantwoordelijk voor mobiliteit in Antwerpen. Gelukkig zou ik zeggen, ook niet voor het openbaar domein. Um, maar, ik ben, maar we moeten wel nadenken over wat kunnen wij dan doen in onze school Ik loop wel eens het probleem niet op van te veel auto's in die canyon. Maar wat kunnen wij wel doen in onze schoolgebouwen. Um, om de luchtkwaliteit voor die kinderen zo goed mogelijk te maken. En dat zijn de zaken waar wij um, ja, de komende jaren denk ik, verder moeten op doordenken en waar wij technische mensen en architecten voor nodig hebben denk ik, om mee na te denken over hoe we dat dan wel kunnen doen. Wat kunnen we zelf doen, waar hebben we wel zelf impact op. Um, als het gaat over groen- en luchtkwaliteit. Niet eenvoudig, maar ik denk dat we moeten durven om die uitdaging aan te gaan. Ik dank jullie voor de aandacht. Dank u wel. Ik ga u vragen om een lessenaar te kiezen. En dan uh, vraag ik ook meteen aan uh, Koen om erbij te komen te zitten. En uh, Gert en Tjeert. Uh, Tjeert, ik ga beginnen bij jou. Um, we hebben het daarnet al even aangehaald, brede school. Uh, de relatie van een school met de omgeving. Uh, dat is jouw job, ja. voor een stuk. Um, twee vraagjes daarover. Hoe uh, pak je dat aan eigenlijk, om externe stakeholders te vinden en te betrekken bij een schoolproject? En uh, ik zou dat meteen willen koppelen aan een van de elementen die Jeff heeft aangedragen, namelijk flexibel bouwen. Uh, is het, het een brede schoolwerking en het betrekken van stakeholders? Zit daar ook rek op en hoe zorg je dat je dat kan doen? Hè? Want de, de, dat stakeholderschap evolueert wellicht wel in de tijd. Uh, en kan dat iets zijn en kan je daar rekening mee houden dat, dat, dat die stakeholders die een rol spelen in de school, dat die over de jaren heen zullen veranderen, evolueren, meer plek willen, minder plek willen? Um, nou, het, is het, het complexe van de brede school is, aan het andere is, het, daar zeker dat thema. Um, wat wij um, gemerkt hebben nu, we hebben met, uh, op twee plekken, meerdere plekken de, eraan gewerkt, maar op uh, twee, twee specifieke plekken um, speelde het thema ook. Dat was in de gemeente Halen. en er was ook een... We hadden eigenlijk plannen in een buurt om heel veel brede scholen te gaan maken, waarmee meerdere scholen in één gebouw zouden komen en wat maatschappelijke voorzieningen. En um, Op zich zou het heel mooi kunnen zijn omdat je dingen zou kunnen delen, maar wat je merkte is dat eigenlijk die scholen niet eens per se, al die partijen willen wat dingen delen, maar iedereen, iedereen zit automatisch op elkaar te wachten om met elkaar in één gebouw te zitten en alles met elkaar te delen permanent. Dus de grote opvraag is natuurlijk eigenlijk, waarom wil je die brede school? Wil je die brede school omdat je zegt van, nou het is slim omdat het compact is... en dat het uh, slim is in de exploitatie en we hebben maar één conciërge nodig, et cetera. Als dat de enige beweegreden is, dan is die brede school gedoemd om te mislukken. Als je een brede school echt voor elkaar wil krijgen, dan moet je starten bij het begin... waarom willen wij samen in één gebouw zitten? Wat, wat hebben we elkaar te bieden? En dan moet je dat gesprek al heel vroeg starten en uh, we hebben dat in Haanbouw eigenlijk gemerkt... daar begonnen we met een wethouder van onderwijs aan tafel te zitten... en uiteindelijk zaten we met het hele college van burgemeesters en wethouders... of dit hier Schepen, geloof ik. Want uiteindelijk moet je dan met z'n allen daar samen aan werken. Zeker als je ook de maatschappelijke voorzieningen erbij op wil nemen... die hun eigen financiering hebben. En uiteindelijk zijn we daar op een gegeven moment tot de conclusie gekomen... we hoeven helemaal niet één gebouw te maken... maar als je een spelerbekundige setting, wat jullie ook lieten zien... als je gewoon een setting maakt waarin die gebouwen makkelijk te delen zijn... Er zit daar waarschijnlijk een grotere flexibiliteit in en ook een grotere mogelijkheid. Dan kan je namelijk ook eventueel een gebouwdeel afstelen steken, uh, in de toekomst of een gebouw afstoten. Uh, dus de drang om die brede school altijd in één gebouw te maken, die moet je heel goed afvragen of dat nou per se uh, de meest optimale oplossing is. Dus wij pleiten eigenlijk daarin ook voor misschien toch maar meer aan conglomeraties te denken waarbij je dingen wel kunt delen, maar niet per se allemaal in één gebouw te zitten. Maar daar moet je natuurlijk wel plek voor hebben. Moet je wel plek voor hebben, ja. exact. En dan kom ik tot de conclusie, wat nu in Antwerpen speelt, is speelde natuurlijk die complexiteit. En dan is de grote vraag, zorg dan, uh, hoe ver je alles met elkaar met, uh, gaat delen. Want we hebben uh, scholen meegemaakt die met elkaar in één gebouw zaten. En uh, gemeenschappelijke entrees hadden en allerlei dingen deelden. En waar uiteindelijk enorme spanningen zijn ontstaan dat ze te grote druk was op alles en allemaal en met de rug naar elkaar toe ging staan. Dus zorg al dat je een heel vroeg proces, en dat hebben we aan de andere plek ook meegemaakt, dat je wel met elkaar al in die ontwerpfase met al die partijen aan tafel zit. Dat je met elkaar ook, want dat is het belangrijkste, in een heel vroeg stadium met elkaar aan tafel zit. Wat kunnen wij delen en willen wij überhaupt iets delen? Want geforceerd iets delen vanwege financiële redenen kan heel veel in de toekomst heel veel beheersproblemen opleveren. We kwamen tot conclusie. We hebben een aantal scholen, brede scholen bezocht die op een gegeven moment al tien jaar gaande waren en nou, daar, een aantal is het gelukt, maar we kwamen ook tot de conclusie bij een aantal scholen dat het hele proces van brede schoolvorming daarom mislukt was, omdat ze bij elkaar gezet waren en niet voor elkaar gekozen hadden. Misschien automatisch naar jou, Koen. Um, twee vragen, dus uh, je, je hebt echt een masterplan gemaakt waar verschillende scholen moesten uh, op elkaar gekoppeld zijn. Is dat goed gelopen of niet en hoe doe je dat? En dan een tweede vraag, uh, is misschien een lastigere vraag, die, een vraag die ik mij stel, is hoe dat het ondertussen met het centrum van Beringen is. Omdat die scholen allemaal in het centrum zaten en dat die nu allemaal ergens anders, 아니, niet zo ver natuurlijk, maar toch op een andere plek samen zijn gebracht. Dat is uh, een goede vraag. Over de eerste, denk ik, uh, het eerste woord dat bij mij opkomt als ik jouw verhaal hoor, is ook een soort... Uh, uh, beducht zijn voor de grootst gemene deler. Ik bedoel daarmee, delen in brede scholen zijn heel leuk, maar als dat ertoe leidt en heel waardevol, omdat het maatschappelijk beter en breder gebruikt wordt, we moeten alleen opletten, dat is ook onze houding in dat spanningsveld geweest, denk ik, en dat is eigenlijk ook de essentie van die school in Beringen, we moeten wel opletten dat het niet de grootste gemene deler wordt. Dat is denk ik ook de angst achter die hele uh, pedagogisch zijn, die hele discussie over die brede eerste graad. Wat is uiteindelijk nog specifiek? En dat is denk ik ook wat je in het kasteel kon zien. We hebben daar de kans om die dubbelhoge, heel specifieke ruimte te maken. Die is geschikt voor een aantal dingen, voor een aantal dingen ook niet. En ik denk dat we dat moeten durven ja. zeggen ook. En niet moeten zeggen, het is per definitie de grootste gemene deel, is altijd de beste. Um, dus ik denk dat een soort uh, heel bewust ermee omgaan, wat mij betreft wel heel belangrijk, blijft om een soort generieke, uh, uitermate flexibele, maar eigenlijk karakterloze ruimte te maken. In gebouwen te vermijden. Dat is, dat is denk ik wel een, een aandachtspunt. Uh, wat Beringen betreft, ik was er bij toeval deze week terug. Zoals het, uh, moet ik eerst zeggen, helaas soms in Vlaanderen wel gaat, is dat we gekoppeld aan een masterplan ook een supervisieopdracht hadden. Dat is dan toch iets minder goed gelopen. Uh, in Vlaanderen wordt er van een supervisieopdracht toch altijd gedacht: dat is duur en waarom moeten we dat eigenlijk doen? We kunnen dat hier wel zelf. De cites zijn uiteindelijk wel heel ontwikkeld geraakt, dus dat is het goede nieuws, denk ik. Er is uh, nieuw weefsel gemaakt. Van wat ik nu in realisatie zie, kunt u wel afvragen, is dat altijd het beste gebouw, de beste plekje? Dat debat moet maar in Beringen gevoerd worden, maar het is wel gelukt. Hè? Dus er zijn haalbaarheidsstudies gemaakt als onderdeel van het masterplan. Die haalbaarheidsstudies hebben geleid tot de marktverkenning. Die marktverkenning hebben uiteindelijk geleid tot het vormen van drie of vier projecten in de kern. Deels met behoud van bestaande gebouwen, dus op, op die manier is het wel succesvol geweest. Ik denk dat we de tijd nog even de kans moeten geven om te laten zien of het ook op, op langere termijn echt, echt goed is geweest. Het was natuurlijk een open-hart-operatie hm. voor Beringen. Ik denk dat de, wat betreft de scholen, dat dat de uitermate waardevol project is. Ik denk wat de stad betreft, dat het gelukt is in de zin dat die cities wel herontwikkeld zijn, dat we nu de tijd de kans moeten geven om dat ook verder te doen ingroeien. Dat is ook wat er in steden moet gebeuren, denk ik. Maar het was echt een openhart operatie. En daardoor is natuurlijk heel veel tijd gegaan, in het, niet alleen in het overleg met de school, over hoe kunnen we de be het beeld maken dat, dat niet die sociale connotaties die we allemaal hebben en die we soms niet durven benoemen, over wat beroepsonderwijs is, wat technisch onderwijs is, wat, wat algemeen secundair is, dat we die los durven laten. Uh, ja, dat, dat, daar is veel tijd in gegaan. En natuurlijk is er ook heel veel tijd gegaan in het overleg met de stad over. Hoe kunnen wij jullie verzekeren van het feit dat na die open hartoperatie de patiënt niet overlijdt? Ik denk dat dat dan gelukkig niet het geval is. Chef, in, in jullie operaties in de stad, eh, eh, op welke manier? Eh, dus de sites die vrijkwamen in Beringen werd dan, eh, waren vastgoedoperaties, die dan deels ook passen in het in financiële plaatje. Neem ik aan. In, op welke man, in hoeverre gebruiken jullie vastgoedoperaties in, als, een, als een soort techniek of mechaniek of een deeltje of een sleutel in het realiseren van jullie uh, scholenprogramma's? Ja, niet zo heel actief wat ons betreft. In die zin zijn wij als autonoom gemeentebedrijf. moeten wij ons gelukkig niet veel aantrekken van grond. Hè? Dat moet eigenlijk de stad voor ons doen en het vastgoedbedrijf van de stad. En dus, uh, wij kunnen wel zeggen in die regio willen wij daar dat soort van school nog bijbouwen vanuit programma en vanuit inhoud. Uh, het is dan aan de stad om ons daarin te, te faciliteren, zeg maar. En, uh, dus in die zin gebeurt dat wel, maar dat is dan iets wat we zelf doen. Hè. Dus ik kan er weinig over vertellen vanuit ervaring of kennis. Hè. Um, daar moeten wij een beetje leunen op uh, de vastgoedpoot van de stad zelf, die dat dan voor ons organiseert. Hè. Ik kan nog iets zeggen over het verhaal van gedeeld gebruik. Hè. Ik denk dat dat klopt dat je, dat je dat moet doen op een slimme manier. Hè. Um, Michelt, we hebben een project in Antwerpen uh, Noord, uh, waar dat we ook heel duidelijk gedeeld gebruik of een gedeelde school met jeugdverenigingen willen doen. En dan zie je heel duidelijk dat je moet zorgen dat die eigenheid van die, van die verschillende functies, dat die ook um, geborgd wordt. Hè. En dat dus die jeugdverenigingen ook een, hei, een eigen plek hebben die niet gedeeld wordt. En waar dat, dat echt helemaal van zichzelf is en waarin dat we dan kijken van wat gaan we wel delen. Hè. De, de, de turnzaal wel in de... En de speelplaats wel voor de jeugdverenigingen, maar de klaslokalen, die laten we toch echt liever voor de klas. En de jeugdverenigingen hebben ook wel hun eigen plek waar ze helemaal zichzelf kunnen zijn. En dus niet per se alles polyvalent of flexibel moet zijn, maar ook die eigenheid um, ook wel moet zijn. En dus in die zin is uh, gedeeld gebruik iets waar je slimmer moet omgaan. Um, en inderdaad moet zorgen dat je in dit geval, he, was het een, geen keuze van die partners, maar wel een soort van noodzaak. Maar we hebben wel geprobeerd om vanaf begin af aan, wat niet altijd even goed lukt, om om die drie jeugdverenigingen en die school zoveel mogelijk te proberen samen te brengen om, een, om te proberen een goed project te doen. We moeten nog starten, um, <laughs> dus ik ben benieuwd. Um, maar evengoed hebben we een, um, een scholenbouwproject op BlueGate... Waarbij we twee van onze scholen samen moeten brengen: een volwassen onderwijs en een secundaire school. En, uh, en ik merk in de gesprekken, waar ik zelf niet bij ben, maar uh, wat de mensen mij vertellen daarover, dat uh, dat, dat programma samenbrengen van die twee scholen in één schoolgebouw, uh, dat dat ook heel moeizaam loopt. En dus ook daar, zelfs binnen het stedelijk onderwijs, dan uh, is twee entiteiten samenbrengen best zo snel mogelijk doen om te maken dat dat een goed project kan zijn, op een of andere manier. Uh. Dus dat is inderdaad wel waar dat we daar slim mee moeten omgaan. Ja. Het speelde speelde er eigenlijk ook al een beetje op ja. in. Hè. Is er wel... Welke is de motivatie om, om een brede schoolproject uit te bouwen? Hè? Waarom wordt er gedeeld? Hè? Want je kan je misschien in sommige gevallen ook afvragen in hoeverre is een het delen van, van, een, van, van ruimte tussen een school een jeugdvereniging enzovoort enzovoort ook niet een besparingsoperatie. Hè? Want dan moet je maar één gebouw zetten voor al die ja. dingen en dan voor de rest zien ze wel hoe, hoe dat de nieuwe gebruikers met elkaar overeenkomen. Um, nou ja, dat is, dat is het klassieke probleem, zullen we zeggen, wat je hebt. En, um, maar wat, uh, je, wat we wel merken op het moment dat alle partijen met elkaar zien, um, dat ze er allemaal, allemaal beter van worden. Kijk, dat is als je kunt laten zien van, nou, als jullie ieder los iets bouwen, dan heb je dit aan vierkante meters, en dan zou je dit krijgen, en dan zou je dat krijgen. En als je kan laten zien, dus dat is wat ze kunnen creëren als ze met elkaar in één gebouw gaan zitten dat ze ook de afweging kunnen maken en dan kan je ze ook meenemen. Maar ook vervolgens, het, het, het, wat we wel gemerkt hebben op het moment dat je dus in die, uh, in die planvorming um, zorgt dat er alternatieven zijn waarbij ze ook niet bij elkaar zitten. Dus dat hebben wij met die studies gedaan. En dan zien ze opeens, dat je dat je openlaat, wat er mogelijk is, dan zien mensen opeens wat het voordeel is als je wel bij elkaar zit. Maar dan hebben ze niet het gevoel van, ja, we moeten een studie doen dat we per se bij elkaar moeten. Toen hebben we het opzet studies gedaan van, nou, wat levert het op als je los zit? En wat levert het op als je bij elkaar zit? En dan zien mensen opeens ook de mogelijkheid... en dan heb je ook niet het gevoel dat je geforceerd ergens niet. Hadden we daar de luxe dat daar genoeg ruimte was? Hè? Dus dat is, een, uh, dat is waarom dat is niet even een, uh, dat is een kanttekening erbij moeten plaatsen. Maar, en dan kan je de afweging ook eerlijk maken. dan kan je ook zien, ik heb er ook als gebruiker... Uh, hebben we er ook een voordeel aan. Want we krijgen uiteindelijk meer en we kunnen meer. En, we hebben een, uh, en uiteindelijk, als je met elkaar door aan mag studeren... is het ook het grote voordeel... Dat je ook alvast een beetje aan elkaar kan ruiken. He, als die jeugdverenigingen met elkaar samen aan het programma van eisen werken en kunnen studeren. Ja dan kom je de eerste angsten, raak je dan al een beetje, een beetje kwijt. En het belangrijkste is natuurlijk eigenlijk dat die gebruikers het met elkaar gaan vinden. Want wat wij in Nederland ook ons meemaken, is dat soms de gebruikers het wel kunnen vinden, maar de besturen daarboven niet met elkaar kunnen overleggen. En soms kunnen de besturen juist ja, weer samen en dan gebruiken ze niet. Dus dat is altijd een soort complexiteit. Dus je moet op alle schaalniveaus zorgen dat mensen eh, vooral ook met elkaar willen. Want dat is. Eh, dus, en de insteek, alleen maar financieel, is nooit een goede insteek. Want dat betekent vaak al dat het programma op een verkeerde manier aangezet wordt. En de hele, de hele operatie op een verkeerde manier start. Want dan is de, dat, dat voel je gelijk als gebruiker. Gert, wat is, is jouw ervaring met, met brede schoolwerking in de projecten die jij begeleid hebt? Geleid? Want ik neem aan dat bedoel, op een bepaald moment kan je ook de focus beginnen verliezen. En ook, uh, je moet ook wel de boekhouding blijven houden van zo'n uh, brede schoolproject ja. natuurlijk. Ik moet... Uh, ay, opnieuw, beginnen al bij je programma van IJsne. Je, je merkte heel goed, in bepaalde scholen was dat een absolute noodzaak. Uh, dat er die brede schoolwerking was, lag dat al heel duidelijk vast. Van, dat is die vereniging, dat is die sportclub, dat is dat. En bij een andere school, als je zelfs de term brede school aanraakte... Ah ja, we zouden misschien wel de Refter kunnen gebruiken om open te stellen was er eigenlijk amper over nagedacht, dus het begint enerzijds daar. Maar ook eh, het gaat, de, de impact, eh, je moet ermee gaan rekening houden in je ontwerp. Hè. Je, wordt, je moet gaan nadenken over brand, veiligheid, inbraak, circulatie, noem maar op. En dan moet je eigenlijk al heel snel in, je, in het begin van het proces erin krijgen. Zo niet bots je daar op het einde op en dan krijg je dat eigenlijk nooit meer op de juiste manier opgelost. En twee, en dat is dan ja, wel typisch voor ja, DBVM-scholen van morgen, uh, wij moeten nog voor wij bouwen een, een vast prijskaartje gaan geven. Het gaat zoveel kosten in bouw, het gaat zoveel kosten voor 30 jaar onderhoud. En daarin moeten wij opnieuw, moeten de aannemer al weten, hoe gaat dat gebouw gebruikt worden om zijn onderhoudskosten te gaan bepalen. Als je jij, als jij een ruimte, hè, als een, een gewone typische school, als je dat gaat uitzetten op, op de hele periode van een jaar is eigenlijk maar de helft van een heel jaar in gebruik. Dus als een school gaat zeggen, oké, okay, maar wij willen dat dat iedere avond in gebruik is, zo, iedere weekend in gebruik is, ja, dan verschieten ze soms als ze dan zeggen, ja, maar besef dan dat die onderhoudskost ook een, een factor zal zijn die, die, die mega zorgen, die, die, die mega spelen. Je kan een, een tegel makkelijk gaan voorzien dat die misschien nog altijd bestendig is voor dertig jaar, maar die technieken, die draai je in plaats van... Allee, die draaien misschien zoveel uur, die gaan dubbel zoveel uur draaien. Dus, die gaan, dus je moet daar ergens wel correcte afspraken mee kunnen maken, zodat de, de prijs die wij daarop moeten gaan zetten, dat die daar ook op voorzien is. Uh, Wilt dat zeggen dat je daar dan helemaal aan vastzit? Nee. Maar ja, op, op dat moment verschiet soms een directeur of een nieuwe directeur. Want uh, uh, het, is, het is al meermaals gebeurd dat tegen uh, dat een project gestart is en uh, dat je het project oplevert dat je misschien één, soms zelfs twee directeurs hebt zien passeren. Jammer genoeg, om, om allerlei omstandigheden. Maar ook die hebben zelf een visie. Je kan gestart zijn met een directeur die brede schoolwerking eigenlijk niet echt nodig vond. En je kan eindigen met een directeur die het liefst uh, 24 uur op 24 zijn school zou kunnen openstellen. Dus ja, het gaat ook over goed, goede afspraak maken om, om op een correcte manier het uh, uh, te kunnen gaan uitvoeren. Is dan misschien ook wel een voordeel van zo'n DBFM-formule, dat je verplicht bent om van bij de start heel goed in te schatten wat de impact van de brede schoolwerking zou kunnen zijn, en ja. dan wat het precies is, en dat je het, dat het niet zo... Ja, dus dat dus het moet concreet maken. Eigenlijk. Letterlijk moeten wij dat concreet maken door te vragen aan een school, kijk, je hebt nu een, een, een lijst van al je klaslokalen, probeer daar nu eens, en ik weet, ik, ik, ik zou zelf niet graag directeur zijn op dat vlak, maar probeer nu eens te bepalen, wanneer ga je die klassen gebruiken? Is dat alleen tijdens de dag, is dat ook s'avonds, is dat in het weekend? Uh, het is geen makkelijke oefening, maar ja, um, het heeft echt wel een grote impact, vooral op, op die onderhoudskosten. Okay. Iemand een vraag? Ja? ja. Dank u. Meteen daarbij aansluitend. Um, dat zijn contracten van 30 jaar. Ja. is natuurlijk heel moeilijk om die evolutie over 30 jaar in te schatten. Is dat heronderhandelbaar? Of hoe zit dat in elkaar? Het is, het is zo, zo dat optie, die zich die, die, die prijs en dergelijke meer, die ligt gewoon vast waar dat wel contractueel mee rekening is gehouden, is dat er uiteraard wijzigingen mogelijk zijn eh, Daar op dat moment, eh, als, als, als een klas of een school zegt van oké, okay, wij hebben hier een hele grote klas en eigenlijk zou dat nu beter zijn dat dat twee kleine klassen worden en wij willen daar een wand tussen zetten. Goed, dan kan dat aangevraagd worden, daar wordt een prijs opgezet en, en dat kan uitgewerkt worden. Het enige waar dat in DBFM... Is het niet zo dat wij kunnen gaan zeggen, oké, okay, daar staat een gebouw uh, en wij gaan nu eens daar uh, nog nooit de helft gaan bijbouwen. Dus er zit wel een limiet op. Er is bepaald, ik denk dat ongeveer 20% van het geheel kan, allee, als kost kan gewijzigd worden. Uh, het is en blijft de bedoeling allee, op, op, binnen DBFM dat het 30 jaar een school is, wat dat dan uh, ja, na die 30 jaar is. Dan, dan, dan zal aan, aan, aan de inrichtende macht liggen, maar het is gesubsidieerd als een school en het moet ja, als school op zich wel blijven. Maar er zijn wijzigingen mogelijk, maar het is ergens gelimiteerd. Nog? Nog iemand een vraag een opmerking? Ja, daar. Kun je eens kort zeggen wie je bent? Ik ben uh, Jan Mertens van uh, AgriList, collega van, uh, van Gert. Uh, het, is, het is misschien een vraag, eerder richt aan, aan Jeff bijvoorbeeld. Um, in hoeverre kan er net overschrijdend gewerkt worden aan vastgoed? Jullie zijn op zoek naar uh, capaciteit. Andere koepels zijn ook op zoek naar capaciteit. In hoeverre is daar overleg mogelijk om dat ja, te gaan optimaliseren? Dat is zeker mogelijk. Um, er zijn een paar concrete voorbeelden waar, waarbij we dat nu al doen. Uh, Opnieuw Zuid gaan we samen met GEO een, uh, een school bouwen. vanuit ja, de, de intentie om ja, die capaciteit, wat we eigenlijk proberen te doen, is. Um, we hebben een lokale taskforce waarbij we met alle um, die zijn de machten samen zitten op Antwerps niveau om te kijken van oké, okay, wie gaat welke um, verantwoordelijkheid pakken in die, in die uitdaging en capaciteit. Um, ik kan niet dat lang uitweiden. In het begin hebben wij natuurlijk vanuit stedelijke context heel veel heel snel moeten schakelen. Helemaal in het begin van het probleem capaciteit hebben wij heel veel... Ik ga niet minder waarig zeggen, want de collega's gaan dan boos worden op mij, maar hebben we heel veel heel snel mobiele units moeten plaatsen. En nu zijn wij eigenlijk die allemaal volop aan het verduurzamen. En nu hebben we betere afspraken gemaakt over wie pakt welke verantwoordelijkheid. Want in het begin hebben wij die eigenlijk heel hard gepakt en nu volgen de anderen. Uh, dat mag ik wel zeggen, denk ik... Uh, en dat doen we. samenwerken daar rond. We hebben twee concrete voorbeelden. Nieuw-Zuid heb ik al verteld. Op een andere plek in het uh, hartje van Borgerhout uh, zijn er twee schoolgebouwen die grenzen aan elkaar, uh, aan de achterkant. En uh, we hebben allebei nood aan bijkomende ruimte. En we gaan samen op het binnengebied uh, een project realiseren waarbij de school aan de achterkant, de Steiner School Vrij Onderwijs, een stukje uh, gaat gebruikmaken van dat gebouw dat we gaan zitten en wij ook. Dus in die zin doen we dat, maar het is meestal ad hoc... Tenzij op die taskforce, waarbij we wel afspraken maken voor wie welke capaciteitsuitdagingen voor zijn rekening neemt. Dat zijn prille dingen. Hè. Um, ja. Goed. Nog? Nee? Oké. Okay. Uh, dan ga ik vragen aan Lisa de Visser om gewoon ook een lessenaar te kiezen. <hums> en slotbeschouwing te brengen. Goedenavond. Ondertussen is het avond geworden. Uh, ja, men heeft mij gevraagd om uh, een, een soort van korte conclusie uh, te formuleren. We hebben er is heel veel gezegd geweest en ik heb uh, toch wel heel ijverig uh, tien blaadjes vol gepent, maar ik zal dat is niet allemaal conclusie, geen angst. Um, er is heel veel gezegd, het is niet zo... Er is niet één duidelijke antwoord of conclusie die te formuleren valt, denk ik. Maar ik denk dat het wel interessant is om even terug te grijpen naar, het, naar Maarten, die als eerste een aantal uitdagingen geformuleerd heeft. Die gezegd heeft van ja, ik denk dat nu de, de drie grote uitdagingen voor scholenbouw ligt enerzijds in... Je creëert een, leer, een leeromgeving, maar ook dus een leefomgeving. Dus het gaat over het ruimtelijke aspect, hè? de setting die je maakt, de voorzieningen, het, het milieu dat je maakt. Ten tweede, uh, naar secundair onderwijs toe, uh, bestaan er veel minder uh, modellen die al bestaan uh, in vergelijking met uh, het basisonderwijs. En ten derde, um, hoe uh, functioneert de school in de stad en in, in zijn context? En... Um, ik vond het wel interessant, omdat die drie uitdagingen voor een deel ook uh, geconcretiseerd zijn geworden door alles wat we uh, nu deze namiddag gezien hebben, met een aantal hele mooie voorbeelden. Um, voorbeelden van, van scholen die uh, um, ook allemaal in een andere context uh, uh, bewijzen dat ze een antwoord hebben kunnen formuleren op heel complexe vragen en ook een heel uh, uh, bijzonder antwoord gegeven hebben. Um, een antwoord ook dat ook aan die verschillende uitdagingen tegemoet komen. Ik denk aan bijvoorbeeld voorbeeld van Beringen, waar dat echt wel een model is uh, geleverd voor wat dat een, uh, een middelbare school van verschillende um, netten ook, of van dus wel, uh, ASO, TSO, BSO, uh, welk model dat daarvoor zou kunnen functioneren. Um, ook uh, als het gaat over integratie in de stad. Dat, je iets, um, dat die integratie ook op alle verschillende ruimtelijke contexten uh, terugvalt. Of dat nu gaat over een hele stedelijke context, zoals uh, in Antwerpen. Uh, dat dus zijn heel veel uh, voorbeelden die jij getoond hebt daarnet, die, die tonen de uitdagingen van de stad, uh, de demografische groei, de, compacte, de compactheid die gevraagd wordt eigenlijk van een gebouw. En anderzijds, uh, maar ook zelfs in kleine dorpjes zoals uh, Riemst, waar ook daar... Um, uh, de, de school eigenlijk veel meer is dan een reeks klassen, maar dat je ook echt een, uh, uh, een plek krijgt waar ook het dorp zich in kan terugvinden, dat je in, zowel binnen als buiten, dus een nieuw buurtcentrum gecreëerd wordt en een nieuw dorpsplein, dat zijn inderdaad echt de antwoorden die, die vandaag uh, geformuleerd worden en die uh, deel uitmaken van een hele grote operatie, dus die scholen van morgen, waar niet... Ondanks het feit dat je mooie voorbeelden hebt en mooie resultaten. Een, een, een operatie die niet volledig kritiekloos ook niet uh, passeert. Dus ik denk dat het wel interessant is ook om te kijken van... Um, uh, ik, ik herinner me de opmerking van, uh, van u daarnet. Die zei van ja, als ik uh, het, heel, de hele procedure van scholen van morgen bekeek, eerst van op een afstand dacht ik van oei, die hele DBFM-procedure, dan krijg je allemaal grijze dozen die allemaal uniform zijn. Dat is niet zo. Er is... Echt een heel mooi uh, uh, patrimonium eigenlijk gemaakt. Maar soms ook ondanks een procedure of ondanks een aantal uh, uh, aspecten van de procedure. Um, maar ook wel dankzij het feit dat je uh, meestal ook wel de juiste mensen op de juiste plek hebt, uh, een heel goede input van architecten, van, van, de, van het uh, bouwmeesterteam... dat het uh, ook uh, de hele procedure mee uh, begeleidt... Um, van uh, het feit dat je ook een grote architectuurcultuur hebt... die dat ook mee ondersteunt. Um, maar ik denk... Wat ik ook wel belangrijk vind, denk ik, is um, erbij stil te staan dat die uitdagingen eigenlijk alleen maar groter geworden zijn als we naar de toekomst kijken. Hè. De, de, de demografische groei in bepaalde steden wordt steeds groter. De, de plek waarop je kan bouwen blijft beperkt. Dus uh, heel het verhaal van de ruimtes delen, van, um, van flexibel bouwen, van uh, heel veel stakeholders die je dus eigenlijk steeds opnieuw moet, moet gaan betrekken in het hele proces, wordt eigenlijk steeds complexer. En tegelijkertijd komt er ook een, een nieuwe versie van de hele procedure. Ik vond dat die nieuwe versie van de procedure eigenlijk van de middag een beetje de olifant in de kamer was. Want daar wordt af en toe naar gerefereerd, um, op een beetje een kritische manier, zonder echt te zeggen van... Ja, die versie, er is eigenlijk een nieuwe een procedure die aangepast is. En misschien wilt je daar zelf nog eens op reageren, maar er is een procedure die aangepast is. Maar um, we, we hebben daar wel uh, onze bedenkingen bij. Omdat we bang zijn dat, er, um, dat het vooral een financiële operatie is, dat het een vastgoedoperatie is en dat ook bijvoorbeeld bepaalde andere elementen daardoor um, geen, geen plaats meer krijgen. Dat dialoog tussen architect en bouwheer misschien geen plek meer krijgt. Dat het hele voortraject, waar dat eigenlijk deze namiddag toch wel erg op gehamerd is, hoe belangrijk dat, dat is, dat dat misschien niet genoeg tijd meer krijgt. Of dat een, de verschillende stakeholders die je rond de tafel wil krijgen, um, dat daar misschien ook niet genoeg ruimte meer voor is. Dus ik, ik, ik wil graag wel afsluiten met een. een, een, een, een, een een vraag hè, of, een, of, een, of, een, of een aandachtspunt van... Um, ja, um, gaat het, uh, hoe gaat die, de nieuwe procedure ook... Eigenlijk al die uitdagingen, en al die ambitie en al die, die, dat talent dat ook aanwezig is, kunnen blijven ondersteunen. Oké. Okay. En natuurlijk ja, nog heel veel te lezen in ja. de A+, die over scholen gaat en ja. net is uitgekomen. Dat wou ik even zeggen. Ja, jullie hebben allemaal een tasje gekregen. En daarin ja. zit een cadeautje. Uh, dus er zijn inderdaad wel... Um, dat trouwens, op de cover staat bijvoorbeeld al een heel goed voorbeeld van hoe dat je in een, in een stedelijke context omgaat met uh, veel te weinig plek, veel te veel leerlingen. Um, uh, speelplaatsen op hoogtes, inshifts, uh, speeltijden hebben enzovoort. Dus het sluit helemaal aan bij wat jij ook daarnet vertelde. Um, er zijn uh, een aantal... Uh, uh, scholen die vanmiddag aan bod kwamen, die hier ook in staan. Er zijn er een heleboel die niet aan bod kwamen, die hier ook in staan. En uh, ik zou jullie uitnodigen om daar eens dieper in te kijken, want er uh, worden ook andere aspecten nog aangehaald die allemaal heel belangrijk zijn in het scholenverhaal. Oké, okay. uh, dus ik heb begrepen dat we uh, straks allemaal onze agenda eens moeten bovenhalen om te zien wanneer dat we die afspraak kunnen maken met de nieuwe minister van Onderwijs. Ja. Om een aantal dingen te komen uitleggen. Uh, verder is er nog één slide met bedankingen. Die ga ik niet doen. Ik weet niet, Thomas, heb jij nog die micro vast? Hier bij mij, ja. ik wil graag iedereen bedanken die het mee heeft voorbereid. In de eerste plaats de sprekers Maarten van den Briezen, Anne Annaliet, Michiel Stoelmakker, Gerard Kleuren, Theert Wessel, die ver gereisd is, Gert Jan Seunen, Koen Drossa, chef van Poppel en Lisa de Visser. Dank daarvoor. En een speciale dank aan Stefan de Volder die toch heel namiddag gemodereerd heeft en iedereen bij de les gehouden heeft. Ik vind dat een belangrijke zaak. De mensen van ons eigen team en misschien een applaus voor wie ervan van vooruit Oké. En dus natuurlijk uh, ook een applaus voor Thomas Baum, de zakelijk leider van het VAI, die het ook wel... Alles mee heeft in elkaar gestoken. Zoals net al gezegd, er is nu een receptie. En uh, ja, die kunt je twee uur en een half tot acht uur. Dus, uh, de, de aansluiting is verzekerd, uh, maar misschien is het handig om tussendoor nog iets te gaan eten. Uh, hier in het café of ergens anders. Uh, dank u wel voor de aandacht en uh, dank u wel aan alle sprekers.